Ja, de dag is al heel bijzonder be begonnen. Zeker <laughs> ja. weten. zeg lieve mensen. Het is drie over zes. Dag, Kim. Dag, Charlotte. Goedemorgen. Ja, maar daarnet in het nieuws. Dus iemand zijn gezicht kan op half zeven staan. Ja, het klinkt heel dialectisch. Ik heb het ook al gehoord. Maar Charlotte, je hebt het uitgezocht. Je moet het ja. zo meteen vertellen. Lieve mensen, je gaat wakker worden met kennis. Met zoveel kennis. Goedemorgen.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 Dus hij zag dat de ander zijn gezicht op half zeven stond. Ja, Jules Hester zei dat. En dat heeft blijkbaar... Het is een hele oude uitdrukking. heeft te maken met kerkklokken van vroeger. Die hadden maar één wijzer. Die ging telkens naar het uur. En als hij op het uur sprong, dan kon je de klokken horen. En als hij dus op half zeven staat, wil dat zeggen dat hij net voorbij de zes gaat, ja. richting de klok van zeven. En dus dat heeft... Ja, dat je scheef zou kijken. Of je broek hangt op half zeven, je broek hangt scheef. Dat is die uitdrukking. Maar blijkbaar gaat dat heel lang. Ah, ja. Scheef, kijk. Is dat dan scheel kijken? Nee, gewoon ja, een scheef gezicht. Ik, hij zei nu, hij keek of zijn gezicht stond op half zeven. Ja. Misschien heeft hij gewoon twee trekkingen wat... een beetje samengegooid. Als hij nu op kwart over drie staat, is het <laughs> ook een beetje raar. dat zeg ik altijd raar. <laughs> dat, dat zo niet gewoon zeggen hoe bijvoorbeeld mijn gezicht eruit ziet als ik om half hierop sta. Ja, dat dan dat... ook niet. Het staat ja. om half zeven ja. Ja. of misschien zelfs bijna zeven uur. Is raar. Is heel raar. Maar goed, we hebben weer iets bijgeleerd. Je gezicht staat op half zeven. Dankjewel voor deze nuttige informatie om de dag te beginnen. Zeg, lieve mensen, het is koud, maar het wordt een prachtige dag, hoor. Jouw Ja, <laughs> Natuurlijk moet je niet op je saxofoon blazen buiten vandaag, want het is geen weer daarvoor. 9 over 6, superfan. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. Hey Pearson van de B52s, R.E.M. Shiny Happy People, wow. Hey, hey, hey. Goedemorgen morgen, je donderdag begint. Het is vandaag 11 januari, de dag dat je hoort op Radio 2, dat je nog niet overal mag schaatsen. Je ziet wel overal fantastische beelden van mensen die bezig zijn, maar let op. Het mag alleen maar als de burgemeester van jouw gemeente zegt dat het mag. Dus als er dan bijvoorbeeld een affiche hangt bij de plas of de vijver of het staat op de website van de gemeente, dan mag je het zeker doen, anders niet, niet, niet. Ja, het is nog niet, er zijn nog geen grote malheuren gebeurd. Nee, nee. nee Ergens in Deinze blijkbaar iemand ja. even door het ijs gezakt, maar het hij leeft nog. Ah, dat is goed, okay, hè? zo. Lekker weer, maar echt veel zondag had het lekker koud. En het, ja, de uitdrukking van de dag, die we nog niet helemaal goed kenden, Dan reed in het nieuws: een wielrenner die zag dat een andere wielrenner zijn gezicht ergens opstond. Zij zei, is op stond. Zij zegt het half zeven zijn gezicht stond op half zeven, intussen weten we wat het is. Ja, Jules Hester zei dat, het heeft er dus mee te maken dat je um, je tegenstander of, of ja, je tegenstander in de wedstrijd dat hij um, ja, het eigenlijk beter aan het doen is en dat hij dan denkt, oei, er gaat mij iemand inhalen. Bjorn Wulteputten, Goedemorgen, Bjorn. Goedemorgen iedereen. Live uitwegelen, J jij kende dat uh, heel makkelijk je hebt dat uh, blijkbaar al veel gehoord, vertel eens. Ja, dat wordt eigenlijk meer gezegd in grote rondes als ze de, de bergen in gaan. En ze zijn ja, op het einde van onderdrachten, dus ze kunnen niet meer. Wordt dat vaak ook door commentatoren gezegd als je de Kauw, Die zegt dat ook regelmatig. <lacht> Weer iets bijgeleerd, ja. Ja, het is blijkbaar ook voor dronken mensen. Staat jouw gezicht soms op half zeven, Bjorn? Nee. <lacht> Nooit. Het is maar 14 over 6 zou gek geweest zijn. Bjorn, dankjewel. Geniet van de dag, hè, man. Ja, jullie ook. de Dag. dag. Ja, Annick vroeg zich nog iets anders af. Ja, Annick uh, uit Herentals die zegt: bij ons zeggen ze, het is half zeven in Bergen. Als iemand iets zegt, dat kan nog wel raakt maar ze woont in Hedentals. Ah ja. <laughs> nee, niet. Wat is er al in Berghem gebeurd dat ze daar uh, op half zeven problemen hebben? Geen idee. geen idee. Als er iemand uit Berghem op dit moment aan het luisteren is... Help. Ja, deel het even. Dan kunnen we Annick weer slimmer maken. Zeg, goedemorgen, Bruno Mars. This ship, that ice living it up.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 Just Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh, stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the scratch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh drop. skipping. I'm too hot. All the police and the firemen, I'm too hot Like a dragon, want a retirement, I'm too hot Tricks say my name, you know who I am, I'm too hot And my band bought that money, break it down Girls hit you hallelujah, Ooh. girls hit you hallelujah Ooh. Girls hit you hallelujah, Ooh. cause Uptown Funk don't give it to you Cause Uptown Funk don't. give it to you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 Ik dacht altijd die zong van uh, Uptown Frankie, maar... <lacht> die gaat ooit bij iets anders horen. Dus, nee, dat is niet waar, want hij zegt er nog iets achter. Dus jij dacht dan dat hij zei Uptown Frankie Watts. Uh, Frankie wat? Dat zou, dat zou maar kunnen. Zo. Frankje, wat uit Beernem? Nee, het is Philippe de Lille uit Beernem die nog even laat weten. In West-Vlaanderen, jullie zeiden net over half zeven. In West-Vlaanderen is niet half zeven, maar wat zeggen ze daar? Charlotte uit West-Vlaanderen. De zes en half. Dat ja, dat vind ik zo verwarrend altijd. Zes, zes uur en een half, dat is toch niet moeilijk? Nee. Maar oh maar, johs, dat is dat. Nee, dat kan toch niet? Nee. Maar groot. Wow. Dat is gigantisch ook. <laughs> dat heb ik heb nog nooit gezien zoiets. Lieveke, film dat. die nee, filmt jij ik kijken? Maar al, filmt... ja, okay, film? Ja, oké, film. Spectaculair is dit. Dat heb ik nog nooit gezien. De Ford Salon Condities zijn spectaculairder dan ooit. Afspraak bij de Ford Verdeler in uw buurt of op Ford.be. Actie geldig tot 31 januari. Voort. Fort, Fort.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 Goed om te zien dat Nancy Kleimers uit Turnhout wakker is en zalig wakker wordt met zo'n muziek. Nancy, zometeen wordt het alleen maar beter. Maar dan dit verhaal. Let even op, je kent het, het is koud. Je ziet overal van die ijsbrokken liggen op de weg. Stom gedoe. Stel je voor dat een ijsplaat van een dak van een vrachtwagen voor jou los je auto in inschuift. Het is gisteren gebeurd bij Ines uit Wüstwezel. Ja, het is nog redelijk goed afgelopen, maar haar auto heeft heel veel schade. Maar wie betaalt dat, Charlotte? Dat is het volgende verhaal natuurlijk. En het Nieuwsblad heeft dat uitgezocht voor ons. Het is belangrijk om te weten of je een omniumverzekering hebt of niet. En zo'n omnium dekt de materiële schade aan je auto bij een ongeval. Zelfs als je zelf helemaal in fout bent, hè, dan betaalt de verzekering alles. Hmm. Maar als je dat niet hebt, dan kan je maar hopen dat die vrachtwagenchauffeur van wie die ijs Plaat dan op jouw auto terechtgekomen is, dat die gestopt is. Um, en dan kan je het eventueel via de verzekering van de chauffeur regelen, anders betaal je zelf de kosten. Maar ik kan me inbeelden dat dat niet zo evident is, want dat vliegt dan in je voorruit, je hmm. bent al onder de indruk, je gaat stoppen en wie weet heeft die vrachtwagenchauffeur gewoon niks gemerkt. Ja, die want dat is een mastodont, dat vliegt daaraf, die rijdt misschien gewoon door. Dus, oh. uh, dan moet je hopen dat je nummerplaat, contactgegevens... Uh... Dat is toch weer zoiets waarvan je denkt, maak het maar mee. Ja, voilà. Hoe groot is de kans ja. dat. Maar hoeveel keer heb je dat niet? Dat er steentjes in je, in je ruit petsen oh. door vrachtwagens waar oh. rommel op ligt op dat soort dingen. Al heel veel gaat. Dus lieve vrachtwagenchauffeur, als je vandaag vertrekt check je even je bovenbak. Zeker wat die ja. ijsplaten betreft. Ja, dat is toch waar. Ja dat is... ja, dat is waar. Bido, het is 22 over 6. En dan een heel bijzondere cijfer in de krant van Belang van Limburg vandaag. Elke dag zouden een heleboel dieren sterven op de vrachtwagen naar het slachthuis. En dat cijfer, ik kon het niet geloven, dat is per dag, dames en heren. En alles daartussen. Goh. 2300 per dag, bij ons alleen al. Daai, heel veel vooruit heeft die cijfers opgevraagd en elk jaar sterven er dan 850.000 dieren op weg naar het slachthuis. Zo komen we dus door die 2300 per dag aan, dat is een heel grote getal, ze sterven doordat ze gewond raken op de vrachtwagen, maar het kan ook zijn door stress, want ze zitten vaak met veel op elkaar gepakt, mm. of door extreem weer, als het heel erg warm is bijvoorbeeld, ook al is er dan soms een hitteplan, maar toch zijn er dan nog hoge temperaturen en dan kunnen ze ja, gewoon onwel worden en echt gewoon sterven. Nee. Um, maar zo'n plan, ja, als er drie opeenvolgende volgende dagen 32 graden of meer zijn, dan mag groot vee um, niet tussen twee en zeven uur s'avonds vervoerd worden. Hm. Uh, bij kippen bijvoorbeeld niet tussen acht uh, uur en dan tien uur s'avonds. <lacht> dus er Hè? zijn verschillende regels afhankelijk van het vee en misschien ook van hoe dicht ze op elkaar gepakt zitten. Ja. De Europese Commissie heeft wel al gezegd dat ze die regels nog strenger willen maken. Dus eigenlijk ja, om, om de dieren een beetje te sparen. Ja, het is altijd groot Moeilijk om te zien als je die uh, vrachtwagens voorbij ziet rijden. Ik heb daar altijd een super slecht gevoel bij. En, en ik heb toch? dan zo zin om boos te kijken naar die vrachtwagenchauffeur. Ja. Ja, ik, ik heb het niet geraakt. Maar jij eet ook nog vlees, hè? Ja, maar niet veel, hè. Nee? Nee. Ja, maar jij zei dat kip. Jij vond dat ook vegetarisch. Ja, dat is waar. Ik het <lacht> <lacht> Maar ik moet wel toegeven dat ik echt zo weinig mogelijk eet. Ja, ja kijk. En jij, Peter? Blijft lekker. Ja, ik vind het heel lekker. Ik eet heel, oh, in vergelijking met vroeger, veel minder... Maar nog altijd natuurlijk. Maar ze kunnen dat toch wel op een betere manier doen en strengere regels maken. Dat die beesten daar niet zo op elkaar gepakt zitten. Ja, maar. Het is ook zielig? Ja, kost meer geld. Ga je meer betalen in de supermarkt. Bij de mensen ook niet, et cetera. Om ze weer dat bij ja. mij zeuren. Ja. Oh. Goedemorgen. Morgenmorgen. Tizo beloofd. De muziek ging alleen maar beter worden stiekem gedanst. Ze kwamen uit Nederland en het was een grote hit.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 Om te gaan joggen vanmorgen zeer. Alicia Dixon and the Boy Does Nothing. Zometeen. Alle nieuws uit jouw buurt. Eer Charlotte is half zeven. Goedemorgen. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen is gisteren geschaatst door de vriestemperaturen van de afgelopen dagen. Maar zonder goedkeuring van de burgemeester mag schaatsen niet. De goedkeuring moet uithangen bij de bevroren plas of vijver, of het moet op de website van de gemeente staan. En op de openingsdag van het EK-baanwielrennen in Apeldoorn heeft Jules Hesters een bronzen medaille behaald. En Emma Plasgaard won ook brons op het WK Zeilen in Argentinië in de Ilka 6-klasse. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Christel Marië. Op verschillende plekken in de rand rond Antwerpen zijn GFT-containers niet leeggemaakt. Door de vrieskou is het natte groente-, fruit- en tuinafval aangevroren en is het onmogelijk om de containers leeg te maken in de vuilniskar. zegt Piekje van Balen van afvalverwerker Igiaan. Daarom hebben een aantal van onze collega's een briefje tussen de containers gestoken waarin we dan aangeven van kijk, we konden hem niet ledigen omwille van het feit dat het aangevroren was. Dat was in Kalmdrad wel een groot probleem, want op het einde van de ronde zaten de collega's jammer genoeg zonder briefje. Maar dus een, als goede tip, uh, als, de, als de afvalophaling eraan zit te komen, zet je container de avond voor die nog heel even binnen in de garage of op een beschutte plaats, dat die toch een beetje kan ontdooien. En vanaf vandaag mag je officieel schaatsen op de Bleukesweide in Leest bij Mechelen. Gisteren zijn er al heel wat mensen gaan schaatsen op bevroren vijvers en plassen in onze provincie. Maar toen mocht dat op de meeste plekken nog niet. In Mechelen is het ijs nu dik genoeg. Al roept de stad op om echte schaatsers vandaag voorrang te geven op de Bleukesweide, zegt bevoegd schepen Patrick Prinsen. Geef dit natuurreis ook echt aan de schaatsers. Ik ga daar niet met zijn groepje op staan en zo verder. Maar het zal misschien maar voor de dag mogelijk zijn, hè. gelet op het warmere weer dat er al aankomt, dus uh, er zullen heel veel natuurschaatsers die echt wel van hier dromen van dit soort ijs uh, daar naartoe komen. Het is heel goede kwaliteit ijs, dus ik, ik zou zeggen ja, vooral voor de schaatsers ja, is dit een unieke kans. En ook vandaag zullen er geen bussen vertrekken vanuit de stelplaatsen in Edichem en Tisselt. Gisteren is daar een spontane stakingsactie begonnen bij een onderaannemer. Volgens de vakbond zijn veel bussen in slechte staat, waardoor ze niet meer veilig en comfortabel zijn. 16 lijnen zijn geschrapt. Check de app van de lijn om te weten of jouw bus wel rijdt. In de Kempen gaan verschillende kraamklinieken hun bezoek bezoekuren beperken. Ze willen op die manier moeders en vaders meer rust gunnen met hun pasgeboren baby. Tijdens de coronaperiode konden jonge mama's helemaal geen bezoek ontvangen en dat bracht ze veel rust zegt vroedkundige Raf Wouters Met de covidperiode, periode ja, echt het, het bezoek radicaal is stopgezet geweest, hebben wij eigenlijk wel als uh, voetvallen ervaren dat mensen veel ja, uitgunster waren veel meer met een baby bezig waren en dus ook veel vertrouwder waren zeker de mensen die daar kwamen bevallen van een eerste kindje en vooral de borstvoedingen, die veel beter lopen, omdat die mama veel meer rust maar ook vele meer kans had om te durven experimenteren om een kind aan de borst te leggen. De beperktere bezoekuren gelden vanaf volgende week in de ziekenhuizen van Mol, Geel, Herentals en Turnhout. Het wordt vandaag een koude, zonnige vriesdag. Geleidelijk aan stijgt de temperatuur naar 0 graden. Morgen grijs met aanvriezende mist. Meer nieuws uit je buurt in de app van VRT Nieuws. Het is zoals de, de fietser of de coureur de zei. Zij zegt van op half zeven het is al vier over half zeven, Simona, goeiemorgen. Goeiemorgen. Eén probleem. Ja, het is er ondertussen eigenlijk twee geworden. Of het zijn Sorry. er twee geworden. Eentje in de Halepoortunnel in Brussel richting Zuid. Die is nu afgesloten voor het verkeer door een ongeval. En dan staat er inderdaad een defecte vrachtwagen op de Antwerpse ring naar Gent in de Kennedy-tunnel. En die staat op de middenrijstroom. Bestemming. De beste saloncondities. Vertrek nu. Sla linksaf. Bestemming.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 Aanbod voorbehouden voor professionals. Loop jij ook warm voor een besparing op je energiefactuur? Kies voor isolerende ramen en deuren van Quadro. Nu met extra warme kortingen. Dat is KWA-DRO, Quadro. Zeg, Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi. 500 gram verse broccoli voor de prijs van maar 1 euro. Aldi, altijd slim. Radio 2, goeiemorgen morgen. Jouw Porque voor Why moment Het Eurovisie Songfestival, man. dat won ze natuurlijk, naar Malmö in Zweden. Nu is er in Zweden wel een probleem. De baas van het leger heeft daar gezegd, we moeten ons mentaal voorbereiden op oorlog. Maar dat is nu altijd, als het Eurovisie Songfestival is, dat er miserie is. Ja, maar ja, we gingen naar waar, Kiev ja. in, uh, in Oekraïne. En toen waren ze ook van, oeh, oe, de Rus gaat hier binnenvallen. Ja, het is intussen ook gebeurd, dat ja. soort dingen. We gingen naar, uh, naar Tel Aviv in Israël, oeh, oe, er gaat hier een aanslag gebeuren, maar Elke keer, man. Ja. Ja, maar ja. Ja, en nu gaan we naar Malmö. Zou het zomaar een oorlog kunnen worden? Dat ze gewoon naar Brussel komen. Er was zelfs een cameraman die me stuurde van ja, ik voel me daar toch niet helemaal goed bij. Ik zeg maar je mag bij mij slapen. En toen was hij uh, nog en veel toen minder hij gerust, meegeven, eigenlijk. Ik niet Goedemorgen, morgen. Het is dus 20 voor 7, ja. Goedemorgen, lieve mensen. Welkom bij Goedemorgen, morgen. kan je helemaal zot maken. Want schaatsen, ja, het kan op een plas of een vijver als de gemeente toestemming geeft. Maar als je nu echt zeker wil zijn wat een goed plan dat je kan schaatsen in de lucht. maak dan je eigen schaatsbaan. En Olivier van Gool uit Turnhout, een zeer goeiemorgen. Een uh, zeer goeiemorgen. We zitten live in de provincie Antwerpen. We zien jouw persoonlijke schaatsbaan. Olivier, beschrijf eens, wat heb jij gemaakt in je tuin? Ja, we hebben zondag uh, samen met mijn zoontje dat is een gepassioneerde ijzerkoetspeler. Uh, vorig jaar hadden we al een ijzerbaantje gemaakt met de Vrieskouw. Ook dit jaar waren wij daar terug. En zondag ja, was het weer. voor ons zeer gunstig. Dus we hebben onze uh, houten balkjes uh, terug uit de tuin, uh, In de tuin genomen. Een zeiltje ingangen. Water sproeien. En maar wachten tot het ijs was. Oh. Het lijkt een beetje op een soort zwembad. Maar dan uh, volgedaan met water. En dan ijs erop met twee doelen erbij. Maar zeg, oh. hoe goed is dat? Wat vindt de zoon ervan? Ja, ik vind het super geweldig. Uh, hij uh, is niet te houden. Hij doet is het schaatsen aan. Uh, en wil ze pas s'avonds laten uit. In. Alleen spijt ik dat school natuurlijk. Ja, dat is jammer altijd. Maar jij bent eigenlijk ja. zo'n speelpapa in het kwadraat. Ik vind dat altijd tof. Ja, dat is leuk, ja. Ja. Heb je altijd zo van die gekke ideeën? Ja, wij zijn toch wel een klein beetje in een gekke familie. En uh, <laughs> wij doen alles om... Uh, het onze kinderen zo leuk mogelijk te maken, want ze groeien zo snel op. En ja, we vinden dat zelf ook wel fijn. Dat is ja. perfect samengevat, Olivier. Blijf dat vasthouden, dat spelen. Ja, hoe lang kun je nu nog schaten? Want het wordt wel een beetje warmer vandaag. Ja, wij hopen tot vorig jaar komen we twee dagen schaten. Dus als we drie dagen kunnen schaten, is dat een overwinning voor ons. Maar als het aan de kleine afhangt, moet het hangt een heel jaar schaten. Maar Genio. dat zal niet doen. Echt waar. Goed gedaan, Olivier van Gool. Dank je wel en nog een heel fijne ochtend. En ja, veel plezier vandaag daar op de schaatsbaan. Ja, dank je wel. 19 voor 7. Wil je de foto zien? We gooien hem zo meteen hier bij ons op goeiemorgen.morgen. Klik op de stories. Kun je meegenieten. Dit is Matthew Wilder, ook uit de jaren 80. Break my stride. That's that I had, En we hebben een goede datum gevonden voor de nationale Goedemorgendag. De dag waarop jij je goedemorgen mag laten horen en laten zien, doe je natuurlijk elke dag uiteraard. Maar dan kan het extra goed. Om tien over zeven bellen we iemand die de perfecte datum heeft voorgesteld. Bijna zo perfect als. Marco van de Regio. Die vrouw die zit elke dag in een andere buurt. Vandaag in de stad Antwerpen. Want daar is een bakker met een uitstekend idee. De glimlach nog net haar tanden niet aan haar lippen gevroren. <laughs> Dag Margot, oh. goedemorgen. Goedemorgen. Hoe warm of hoe koud is het daar in de app van Radio 2? Opnieuw heel heel heel koud, echt gevoelstemperatuur min 10 of zo. Ik zie zo wolkjes uit je mond komen. Ja, het, ja, kan, het is heel koud. Het kan ook gewoon gerookt hebben, natuurlijk, maar zo ben je niet. Zeg Margot, vertel eens, die bakker. Ja, die warme bakker, die zit hier in mijn nek te ademen, die ligt achter mij, dat is patisserie Lins. En die gaat vandaag met mij mee goeiemorgen zeggen tegen heel veel mensen. En we gaan er zelfs letterlijk voor zorgen dat mensen goeiemorgen in de mond nemen. Oh, dat klinkt veelbelovend, heel goed. Ja, ja. Dat hoor en dat zie je allemaal over een uurtje. Zeg, heb je intussen al oude dieren binnengekregen? Want jij was op zoek naar echt heel oude huisdieren en andere dieren. Er zijn heel veel reacties binnengekomen in onze Radio 2-app, maar ik denk dat het nog beter kan. Dus als je een heel oud huisdier hebt, ouder dan mijn poes van 21 jaar, stuur dan een berichtje in de Radio 2-app, want ik wil die heel graag komen bezoeken. Ja, ik zag al oude paarden. Paarden kunnen ook oh. heel oud worden en schildpadden, dat soort dingen. Maar blijf ze delen. Het kan in de app van Radio 2. Een fotootje erbij, leeftijd en dan komt Margot van de regio misschien gewoon gezellig bij jou. Margot van de regio. Op een vrijdag in de kroeg.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 met dode dieren, maar pittig verhaal wel. De Partij vooruit heeft cijfers opgevraagd over uh, elke dag uh, dat er dieren sterven op vrachtwagens. En dat zijn er dus 2300 per dag en 850.000 per jaar. Bert van Loken uit Alter. Goedemorgen, Bert. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Jij rijdt elke dag met runderen naar het slachthuis. En jij wou absoluut even reageren, want je was een beetje boos. Vertel eens. Ja, ik was een beetje boos, dat klopt. Um, ik ben momenteel een 10 à 12 jaar veehandelaar en wij rijden iedere dag uh, naar het slachthuis. En ik heb bij mijn weten één keer op die 10 à 12 jaar meegemaakt dat wij een rund hadden die gestorven is tijdens transport. Ja. Natuurlijk als u dan zo'n cijfers hoort op de radio denkt je waar, waar is de logica, Allee, ik zit in de praktijk. En dat is totaal niet zo bij ons. Ik denk dan waarom dat nieuwsfeit brengen als er niet, niet gehoord wordt langs de praktijkkant. En ja, dat, dat, dat stoorde mij een beetje, ja. Snap ik wel. Ja, je vergelijkt het zelfs met de, met de lijnbus, Bert. Ja, dat klopt. Wij wonen langs een heel drukke baan. En uh, rond 7, 8 uur pas passeren al de lijnbussen. En die zijn echt... Um, in mijn zien veel dikker beladen dan onze vrachtwagen naar runderen. Dus bij ons kunnen er, ja, kun er 19 op, wij steken er 19 op op die lijn, dus kunnen er misschien 50 en zetten er op. Dus, <lacht> dat is een bijzondere vergelijking. wat was nog afvroegen, Bert uit Alter? Uh, mag je zo'n dood rund? mag dat achteraf nog opgegeten worden of wordt dat vernietigd dan? Nee, dat wordt vernietigd, dat wordt vernietigd, maar allee, ik zei het, ik ben 10 à 12 jaar veel ik heb het maximum, ik denk, ben het niet zelfs zeker dat ik het al meegemaakt heb, dus ja, euh, ik vind dat jammer dat, dat er zo gestigmatiseerd op gereageerd wordt als wij het anders zien in de praktijk. En wel bij deze Bert, heb je mening kunnen geven, ja. het is bij deze gehoord. Geniet van de dag, dankjewel. Dankjewel. Dag. Goedemorgen, morgen.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 It's getting me so Blowing. I know that she is leaving on a jet plane Way down the runaway And I can't believe That you're bleeding, cause And it's getting me so It's getting me so Sport van de is Enorm, enorm heet in de jaren 80. En eh, ik hoorde een flying away. En wel, die fly van Kampwaas ken je die nog? Die komt terug. Ja, eindelijk, zondagavond. In een onwaarschijnlijk straffe nieuwe Kampwaas. Luister maar. Kamp is terug. Het ultieme verdikt. Nog spannender. Ah! Nog middegelozer. En doe geen pijn. Dat doe geen pijn. Vijftien deelnemers. Ah, mm, vijf stillers. Wie blijft overeind? Oh, help. Kampa's. De speeltijd is voorbij. in mijn kast! Vanaf zondag. Op 4T1 en 4T Max. SleepLife. Nu bij SleepLife. Zolder op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. SleepLife. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open. Goede voornemers, start het jaar goed met de DSM-keuken. Bestel nu en krijg 25% korting op meubelen, 20% op toestellen en een gratis koekertraan. DSM-keuken. Altijd open op zondag. Renault. Renault presenteert E-Tech-technologie. Een nieuwe generatie 100% elektrische E-Tech-motoren met een autonomie tot 625 kilometer. En E-Tech-full-hybrid-motoren waarmee je tot 40% brandstof bespaart. Het zijn e-tech days bij Renault. Geniet van onze saloncondities met 5 jaar garantie en 5000 euro overheidspremie bij aankoop van een elektrische wagen. Opendeurdagen, ook op zondag. Info en voorwaarden op Renault.be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 2024 wordt het jaar van de waarheid. Blijven onze Limburgse ministers in de regering of gaan ze voor de scherp? Is het voor Nina Derwaal over en oud of scoort ze in Parijs toch nog goud? En geraakt de Spartakus Trambus klaar of duurt het weer 20 jaar? Dat ontdek je allemaal in 2024, het Jaar van de Waarheid. En in het Belang van Limburg. Met al het nieuws uit jouw buurt, maar ook over de presidentsverkiezingen of het EK-wielrennen. Lees het nu voor maar 3 euro per week. Ga naar hbvl.be slash actie. Luc Appermond is onderweg. Want Luc Appermond heeft jou dringend nodig. En als Luc je nodig heeft, ja, dan ga je luisteren straks. Elke dag, voor twee. 7 uur VRT nieuws krijg je vanmorgen van Charlotte Kroon. Goedemorgen. Schaatsen op plassen en vijvers mag enkel met toestemming van de burgemeester. En premier De Croo is in China voor een officieel staatsbezoek. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen is er gisteren geschaatst. Door de vriestemperaturen van de afgelopen dagen zijn heel wat waterplassen bevroren, maar zonder goedkeuring van je burgemeester mag schaatsen niet. Dat zegt Nathalie De Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Schaatsen is in principe verboden, omwille van de veiligheid uiteraard. Het is de burgemeester die in samenspraak met de brandweer vaak ook op advies van een ijsmeester zal beslissen of schaatsen toegelaten is, omdat het ijs dus dik genoeg is. Vaak wordt dat ook geafficheerd in de nabijheid van de vijver? Of kan je dat ook terugvinden op de website van de gemeente? In Brussel komen er volgende week meer bedden bij voor daklozen tijdens koude nachten. Het koude plan startte vorige maandag. Er kwamen toen 145 extra noodplaatsen bij voor Brusselse daklozen die anders in de vrieskou moeten overnachten. Maar omdat het er te weinig zijn, komen er volgende week nog eens 118 extra plaatsen bij. In totaal leven er in Brussel iets meer dan 7000 mensen op straat. Door de vrieskou worden op sommige plaatsen de GFT-containers niet leeg gemaakt. Dat is onder meer zo rond Antwerpen. Het natte groenten fruit- en tuinafval vriest vast aan de container. En daardoor is het niet mogelijk om ze leeg te maken in de vuilniskar, zegt Bieke van Balen van afvalverwerker Igean. Daarom hebben een aantal van onze collega's een briefje tussen de containers gestoken, waarin we dan aangeven van kijk, we konden hem niet ledigen, omdat het aangevroren was. Maar dus een, als goede tip als de afvalophaling eraan zit te komen zet je container de avond voordien nog heel even binnen in de garage of op een beschutte plaats, dat hij toch een beetje kan ontdooien. Premier De Croo is in China voor een officieel bezoek. Het is het eerste bezoek van een Belgische premier aan China sinds 2016. En er is een politiek en ook economisch doel. België wil een betere handelsrelatie met China, want dat voert vijf keer meer uit naar ons land dan omgekeerd. En onze regering wil meer toegang tot de Chinese markt voor onze bedrijven. Maar dat bezoek de Vos. Je bent erbij in Peking, er zijn ook heel strenge veiligheidsregels. Wel, de hele delegatie heeft zogenaamde burnerphones mee, toestellen die na deze reis niet meer gebruikt zullen worden en ze hebben hun eigen laptop thuis moeten laten. Iedereen heeft hier ook de raad gekregen om zo weinig mogelijk de sms'en, te bellen of wifi te gebruiken. Dat allemaal om te vermijden dat de toestellen gehackt worden en er afluisterapparatuur op geplaatst wordt, die dan mee reist naar België. Iets wat trouwens bij voorgaande officiële bezoeken al meermaals gebeurde. In de Verenigde Staten stopt republikein Chris Christie zijn campagne voor de voorverkiezingen om president te worden. Christie was een harde tegenstander van gewezen president Donald Trump, die ook opnieuw presidentskandidaat is. Hij beschuldigde Trump ervan alleen aan zichzelf te denken en niet aan het Amerikaanse volk. Maar Christie stopt nu omdat de klant, kans beter klein is dat hij zelf wint, zegt hij. Hij zal zich ook blijven verzetten tegen Trump en het feit dat hij president zou kunnen worden. I am going to make sure that in no way do I enable Donald Trump maandag starten de voorverkiezingen en dat is traditioneel in de staat Iowa op de openingsdag van het EK baanwielrennen in Apeldoorn heeft Jules Hesters voor een eerste Belgische medaille gezorgd hij werd derde in de afvalling, hoewel hij viel Hesters kon dus wel verder maar zonder die val had er misschien nog meer in gezeten het was echt een speciale cruise ik ben een paar keer goed weggekomen dat ik, ja, dat ik wonder, wonderbaarlijk er nog in bleef maar de conditie was goed, dat wist ik Um, alleen jammer van die valpartij, daar had ik mijn been een beetje afgesneden. Ik zat wel gekrampt op de fiets erachter, dus uh, ja. In de ploegenachtervolging werden de Belgische mannen en vrouwenteams allebei vijfde. Emma Plasgaard won ook brons op het WK Zeilen in Argentinië in de Ilka 6-klasse. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales van het tennistoernooi in Hobart in Australië. Ze versloeg de Nederlandse Roes in twee sets. En in de kwalificaties voor de Australian Open gaan David Coffin en Zizou Bergs een ronde verder. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Zwijndrecht gaat Jimmy bedrijven. 3 en midden dit jaar al stoppen met de productie van PFAS. Dat is anderhalf jaar vroeger dan eerst aangekondigd. En in de kempen gaan verschillende kraamklinieken hun bezoekuren beperken. Ze willen op die manier moeders en vaders meer rust gunnen met hun pasgeboren baby. De nieuwe regeling start volgende week in de ziekenhuizen van Mol, Geel, Herentals en Turnhout. Vries, en zon straks na de middag pas 0 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws een paar problemen, Mona, vertel ons. Op de Antwerpse ring naar Gent, daar verlies je nu drie kwartier... ...tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel... ...want daar staat een defecte vrachtwagen op de middenrijstrook. Ook richting Beveren, tien minuten bijrekenen tussen de A12 en Lilo. Dat komt door werkzaamheden op de Scheldelaan. Ville rijden naar Antwerpen met 10 minuten bij op de E313... ...tussen Randst en Wommelgem. Ook daar staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Wat vertragen richting Brussel vanaf Vilvoorde? Op de binnenring rond Brussel verlies je 10 minuten van Strombeek tot de werken in Vilvoorde. En in Brussel is de Hallepoortunnel richting Zuid afgesloten en dat komt er door een ongeval. Maar de zinnoe coureur zei letterlijk, mijn benen zijn afgesneden. Ja, dat die, zei... Dat is een waanzin, die... die wielrennerstaal daar moeten studies over gemaakt worden. Ongelooflijk. Radio Prachtig. 2 over zeven, zee. Goed begin op een donderdagochtend. Dat doe je met Queen. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2 I'm Januari vandaag 8 over 7, de dag dat je hoort op Radio 2 dat schaatsen op plassen, niet zomaar wacht, zoals Vincent van Quickenborne zou zeggen: plassen op schaatsen daarentegen. <lacht> Doe je zin, man, mag allemaal. Lekker weer, heel veel zon, maar echt koud. En toch belangrijk: het wordt, ja, het wordt een hele mooie. Nog deze maand zorgen we voor de eerste nationale goedemorgendag in Vlaanderen. Goedemorgen. Goeiemorgen, goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Goedemorgen dag. Dank je wel, luisteraar Raf uit Zwijnaarden. Je vindt dat we te weinig goeiemorgen zeggen tegen elkaar, dat er gewoon te weinig vriendelijkheid is, dat zei hij aan onze Margot van de regio. Misschien, misschien... Moeten we een keer eh, allemaal samen iets organiseren? Een morgen of een goede Jawel, we gaan het doen met heel Vlaanderen. We organiseren een dag waar met z'n allen onze morgen laten zien en horen. We hebben een datum, een hele mooie. En dat is allemaal de schuld van Rita van der Wal uit Brugge. Rita, goeiemorgen. Goedemorgen, iedereen. Goedemorgen. Rita, Rita, goeiemorgen. vertel ons. Wanneer moeten we die nationale goeiemorgendag houden? Wel, ik had gedacht gedachten waar, waarom je dat niet zou doen, iedere keer op de 23 januari, de datum dat je vorig jaar begonnen zijn met het programma. En ik vind dat dat zeer goed te combineren was, omdat je toch ook de goede morgendag hebt, iedere morgen. Bas, zeg wat een uitstekend ik idee. Vind, ik vind het een goed plan. Ja, goedemorgen op. Ja, de 23e. Dat is een, een dinsdag. Dinsdag, dan, ja. Ja, dan kunnen we, Rita. Perfect, komt allemaal goed. Zij, hoe zeggen ze goedemorgen in Brugge? Wat bleef? Hoe zeggen ze goedemorgen in Brugge? Omdat het niet. Juist, ja. <laughs> ja. <laughs> Mooi. Zij maar nu heb je iets geïnstalleerd. Dus de Nationale Goedemorgendag uh, op dinsdag 23 januari. Heb je al enige ja. idee hoe jij dat gaat aanpakken, Rita? Goh. Wel, ja. Ah ja. Uh, de dinsdag volg ik uh, lessen voor een smartphone te gebruiken. En uh, iedereen dat ik ga tegenkomen op de bus of op de shuttle, ga ik goeie, goeie namiddag zijn. Goeie namiddag. ja, Ook goed. Ja, ook goed ja. Dat is een goed begin. Absoluut. En, en het mooie is, Rita, je moet daar niks voor hebben. Hoe goed is dat? Nee. maar ah, toch, beter. Maak een braakje ah, Ja. Zou ik eventueel een, een uh, goeiemorgenmok mogen hebben, alsjeblieft? Een goeiemorgenmorgenmok? Allee, kom, Peter. Um, kijk even naar de jury. Ik... En ja. De jury zegt ja. Natuurlijk. Oké, okay, we gaan dat doen. Dank je wel, Rita, dank je wel. Dinsdag 23 januari, zet het in je agenda. Dan is het exact een jaar geleden dat Goedemorgen morgen begonnen is. Dan laat jij en heel Vlaanderen je Goedemorgen luid en duidelijk horen en zien. Rita, een goede okay. Goedemorgen! Waarom niet? Goedemorgen, horen en zien. Vier mee met de Nationale Goedemorgendag. Ja, ja, Ik heb het niet verstaan, maar Charlotte, jij bent toch ook van Brugge? Goeienachtend. Ja. Goeien... Nee, dat komt van ah, ochtend. Goeienachtend. Ja, ah, okay. ja in oost nabijs zeggen zeg je nachtend. Nachtend. Lang verhaal. Eergisteren stonden er hier in een Morgen twee bloemen op ons podium. Ze heetten Lies en Saar en ze brachten een song die bij veel mensen stevig stevig binnenkwam. Over Verlies, het heet Lieveling. En omdat jij er zo goed op reageerde, dachten we van, we spelen dat gewoon nog eens. Geniet nog even mee, je kan luisteren en kijken in de app van Radio 2. Dit zijn Lies en Saar en Lieveling. Ik denk veel aan de tijd waarin we altijd samen kwamen.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 Maakt niet uit. We waren samen. Als je het wil herbeleven, radio2.be of live op onze Instagram. @goedemorgenmorgen. Neem daar een abonnementje. Het waren Lies en Saar. Boom, we hebben nog iets binnengekregen, dus Luc Appermond staat voor de deur. Die komt nog langs. Hij heeft een belangrijke vraag. Ik ben zeer benieuwd. De vraag van Luc Appermond. Ja, maar ik sta altijd open voor vragen van Luc Appermond. Ik vind ook, je kan niet Luc zeggen. Het is zo. Bart zegt altijd, meneer Luc... Ah, mijn luk, ja. En nu is dat voor mij een luk. Eik is het onze, onze luk, want die is van Radio 2. Dus ja. Onze luk staat voor de deur. Ja, je weet dat daar nieuws in zit als die mens komt. Het zou een punto-punto-vraag kunnen zijn. Welke L heeft een belangrijke vraag voor jou?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 relaxed aankomen, want treintijd dat is mijn tijd ontdek het abonnement dat bij jou past op nmbs.be, NMS onderweg naar beter zeg Aldi, wat is de knaldi? wel, nu bij Aldi, 200 gram verse Noorse zalmfilet voor de prijs van maar 4,50 euro Aldi, altijd slim een iPhone 15 voor 99 euro bij Proximus, amai Oh my, dat valt mee, dat is echt geen geld voor zo'n machine Oh my, dat valt mee, nee het af, dat is ongezien Online of in de winkel, zo'n deal maak je maar één keer mee Als je hem niet moet hebben, doe hem dan cadeau En nu ben je mee Nu een iPhone 15 voor 99 euro bij een mobiel abonnement Info op proximus.be Proximus Think Possible Een Mercedes, dat is...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 Punto, punto. Punto, punto. de prima lettera om de juiste antwoord te vinden. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. En dan gaan we met de cadeau met de penningen uit Dendermonde. Kato, goedemorgen. Goeiemorgen, ik goeiemorgen, een, een student van 13 jaar maatschappij en welzijn. Bon, je zit bij de KSA. Waarom is de KSA leuker dan de Scouts en de Giro Kato? Omdat dat gewoon zo is. Ziezo, dat is. Een... <laughs> hashtag omdat het kan. En weer stomme vragen is. We zullen zien hè, Kato. Zometeen start jij de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Je krijgt telkens één letter van het antwoord. Vul aan. En bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve Goedemorgen Morgen Mok. Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes. We beginnen vanmorgen met de K van Kato. Welke K is het verschijnsel waarbij de haren op je huid gaan rechtstaan? Kippenvel. Welke L is de richting waarnaar je kijkt als je niet naar rechts kijkt? Nee. Welke M is een Italiaanse uitspraak en ook een song van de groep Abba? Mamma mia! Ja. Welke N is de broer van je mama of je papa? Nee. Uh, nonco. <laughs> Ik ben letterlijk gesmolten tussen al die koude. Oh. Even overlopen. De uit verschijnt waarbij je haar op je huid gaan rechtstaan. staan. Was inderdaad kippenvel. De l de richting wanneer je kijkt als je niet naar rechts kijkt was uiteraard ook links. En mamma mia, het goed doet dat Kato. Uitstekend gespeeld, de nonkel natuurlijk. Ja, was het goed of niet, maakt niet uit. Ze zijn binnen. Geniet van de GoeiemorgenMorgenMok. Dankjewel. Speel morgen zelf mee en win jouw GoeiemorgenMorgenMok. Winnen is belangrijker dan deelnemen.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 Yesterday, you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing that, that I'm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 Hello, lemon tree. Fool's Garden, Lemon Tree, het is 23 over 7. Trickso, so, dubbel zo so sterk in huis, wat en uitzendwerk. Trickso, Trickso. We nog schaatsen op natuurreis. Goedemorgen, dag. Sabine Hagedoorn, die live op dit moment in haar tuin op een prachtig bevroren plas staat. Tiroet is <laughs> ja, te draaien. Toch? Tuurlijk. Het oh. zou eens. wel zijn. Ja, het, is, het is bibberen, hoor. temperaturen vanochtend. Tussen min 5 en min 10 graden. Maar we krijgen er vandaag alweer veel zon bij. En uh, straks temperaturen een beetje dezelfde als die van gisteren. Rond het vriespunt op de meeste plaatsen. Nu aan zee en ook uh, wat de Hoge Venen betreft, daar kunnen die temperaturen lichtjes positief worden. Dus plus 2 tot plus 4 graden. En dan tegen het einde van de dag krijgen we van over zee meer wolken over het noorden en het noordwesten. Er hoort nog een, een zwak tot matige noord tot noordoostenwind bij. En uh, tegen vanavond en vannacht eigenlijk geleidelijk aan, het hele land komt onder de wolken te liggen. Misschien dat er een beetje motregen uitvalt en dat is wel gevaarlijk, want dan kan het tijdelijk toch wel glad worden op de weg. Later kan ook nevel of lokaal wat aanvriezende mist ontstaan, want ja, Temperaturen die worden toch op vele plaatsen alweer negatief. Ten zuiden van San Bremaas min 2 tot min 6 graden. Min 4 graden voor de provincie Limburg. En in de rest van het land ergens tussen min 2 en plus 3 graden. Morgen starten we grijs met kans op aanvriezende misten ook. blijft meestal droog morgen, maar toch ja, de zon die is de afwezige. En dan temperaturen die gaan van uh, min 2 graden in Hogevenen tot uh, plus 6 aan zee. Dus uh, voor Vlaanderen op de meeste plaatsen plus 1 tot plus 4 graden. Nog meer grijze wolken voor zaterdag. Wel rustig en maximaal rond de graad vier. Zondag ook veel wolken. De buien zijn vooral voor de latere namiddag en avond. Kan een winterse bui zijn voor de Ardennen. En maandag ook wisselvallig met kans op buien. Lokaal winters, vooral over het noordoosten van het land. En dinsdag zou dan de droge dag in het rijtje zijn. Met af en toe een streep zon. Ik vind het wel mooi om te zien, er zijn nog altijd mensen die zo'n thermometer buiten hangen. Zoals Lauretta de Grote uit de Opglabeek. Die heeft daar thermometer op uh, min 9? Ja, ja, Ja, ik heb het gezien. Oh man, min 9. Ja, het is vreed, hè. Wauw. vind vind een mooie foto. Het is in vorm van een blad dat je ook nog een, een thermometer buiten hangen hebt. Heb jij dat niet? Deel die gerust even. Nee, dat heb ik nu echt niet, Kim. Waarom niet? Omdat je gewoon in je app gaat kijken. En ja, heb ik heb er nooit bij stilgestaan om dat buiten te hangen. Heb jij dat? Uh, nee. <lacht> <lacht> Oké. Okay. Maar jij leek mij wel zo iemand die, ja, thermometer... Ik heb ooit wel een, een, een, zo'n digitale thermometer van mijn, van mijn ouders gekregen. Voor mijn nieuwjaar. Maar het zo, ik weet niet hoe lang geleden. En die kennen jou goed, zie je wel? Je kon zien hoe het warm het was en luchtvochtigheid. Oh, een heel ding. Heb jij dat eigenlijk, Sabine, in je tuin zo'n thermometer? <lacht> ja. Ah ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja. Ah. Ja, ja, ja, ja. Dan gaan we elke ochtend uh, in, in de vroegte kijken. Hè. En hier vriest het ook. <lacht> ik heb die dan nog nooit gezien. Kunnen we daar alstublieft een foto van krijgen voor op onze Instagram? Ja, om, om, die, heeft, die heeft al op Instagram gestaan. Bij, toen ik 30 euh, jaar, dertig jaar jawel, bij Radio 2. 30 ja? jaar meer okay. vrouwen zijn er foto's verschenen van, met Daan. Uh, en op de achtergrond mijn thermometerhutje. Kijk, eens aan Ik, en, oh, maar ik wil, jullie er, een ja, ik wil jullie er een... nog wel eentje geven. Ja, ik wil jullie er nog wel eentje geven, hoor er zo'n update. Altijd goed zo. Zeker in de ja, voilà. weer. Dankjewel, ja. Sabine, fijne ochtend. Dag. Is Luc Appermont er al? Ja, hij. Ja. is in de buurt. Goedemorgen.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 Beter dan ooit Is in de buurt. Het is bijna een M. Zometeen al een nieuws uit je buurt. Het is half acht, eerst Charlotte. Goedemorgen. Premier de Croo is op staatsbezoek in China. Er is een politiek en een economisch doel. België wil een betere handelsrelatie met China. Want dat voert vijf keer meer uit naar ons land dan andersom. Er reizen twintig Belgische bedrijven mee. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales van het tennistoernooi in Hobart in Australië. En in de kwalificaties voor de Australian Open gaan David Goffin en Zizou Bergs een ronde verder. En dit is het nieuws uit jouw buurt.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 was in Kalmdraad wel een groot probleem, want op het einde van de ronde zaten de collega's jammer genoeg zonder briefjes. Maar dus een, als goede tip, uh, als de afvalophaling eraan zit te komen, zet je container de avond voordien nog heel even binnen in de garage of op een beschutte plaats, dat die toch een beetje kan ontdooien. En vanaf deze ochtend mag je officieel schaatsen op de Bleukesweide in Mechelen. Het ijs is er dik en veilig genoeg, meldt het stadsbestuur. Maar sommige mensen hebben niet gewacht op het natuurijs. En maakten zelf een ijspiste, zoals Olivier van Gool uit Turnhout. Hij legde in zijn tuin een kleine ijspiste aan met een zeildoek en veel water. Olivier heeft dat allemaal gedaan voor zijn zoon Louis, die graag ijshockey speelt, zegt hij. Zijn zoon, Louis, speelt zelf ijshockey. En hij is heel gedreven, heel gepassioneerd daardoor. En het vriesweer zorgt ervoor dat wij zondag hebben beslist om toch zelf maar een ijsbaantje te maken. Zodat hem ook fun kan hebben met zijn vriendjes buiten de trainingen. En vandaar hebben we nu een ijsbaantje liggen van ongeveer iets meer dan drie meter op vier meter. Dus dat is keihard leuk.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 En de Molse bondscoach van Gambia is samen met zijn voetballers op het nippertje aan de dood ontsnapt. Er bleek een zuurstoftekort aan boord van het vliegtuig waarop ze zaten. Iedereen werd misselijk. Het leven werd, hun leven werd gered door de alerte piloot die op tijd terugkeerde. Dat vertelt Tom Saint-Fiet, de Molse bondscoach van Gambia. Na een paar minuten zei ik in het vliegtuig merkte dat er iets fout was. Het was heel warm. Iedereen begon te zweten. Maar ook heel veel mensen vielen weg. Vielen in Slapen, ik zelf ook. Er was geen zuurstof in het vliegtuig. We waren allemaal een koolstofmonoxide vergifting aan het oplopen. Sommige spelers zijn na de aanlanding ook niet direct wakker geworden. Er zijn ook al wat posts van Saidi Janko, Janko is bijna speler op internet. Dus we hebben eigenlijk aan de dood ontsnapt. Had de piloot doorgevlogen, waren we allemaal op dit moment er niet mee. Zonnig vriesweer met Maxima rond het vriespunt. Vannacht kan er motregen vallen, die kan aanvriezen. Meer nieuws uit je buurt vind je in de app van VRT Nieuws. Goedemorgen. Uh, wa, toch wel wat file. Vertel eens Mona. Ja, op de Antwerpse ring naar Gent een lange file. Want er staat een defecte vrachtwagen in de Kennedy-tunnel op de rechter- en middenrijstrook. En daar verlies je één uur vanaf Merksem. File rijden richting Antwerpen. Dat doe je op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. De weg is daar net vrijgemaakt. Je verliest daar wel nog een half uur. En dan beginnen de files richting Brussel toe te nemen. Een kwartier vanaf Beuty, Ook tussen Aarschot en Holsbeek en vanaf Jezus Eijk. Vandaag op de N8 ook problemen. Dat is de Nienhofse stad steenweg naar Brussel. 10 minuten verlies je tussen de Verheidenstraat en de Bouwkunstlaan door een ongeval. En dan hebben we nog de ring rond Brussel. Op de binnenring een kwartier bij van Stormbeek tot te werken in Veelvoorde. Op de buitenring hetzelfde tussen Waterloo en Tervuren. Nu bij Sunweb. vroegboekvoordelen op jouw cruisevakantie. Inclusief hotel en vlucht. Ontdek alle vroegboekvoordelen op sunweb.be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 De eigen merken van Lidl, dat zijn mm. producten aan wow. prijzen, meer zelfs. Tot en met dinsdag 40% korting op onze XXL proteïnedrinks. Mm. Dat is maar 99 cent per flesje. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Lidl, voor iedereen die telt. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks.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 Mee. Het is 2 voor 20 uh, voor. 22 voor 8. Ja, maar ik zit wat in stress want Luc Appermond is in het gebouw. Dat voel je een beetje aan het gebouw. Het warmt langzaam op. Ja, daar moet je stress voor hebben, zo'n warme man. Heeft een belangrijke vraag voor jou. Uh, ik hoop dat de Mart niet zwanger is, want ja, ja. geen idee wat we daar moeten mee doen allemaal. Ik kan <lacht> hem straks even zien in de app van Radio 2. Wow. Ja. En jij wil Peter worden ofzo. <lacht> Als die ooit zwanger geraken. <lacht> ik weet niet of ja, dat zal hem proberen, zijn, maar ik wil gerust Peter. Je kunnen straks vragen, hè? Ja, even belangrijk, even belangrijk, lieve mensen. Want op dinsdag 23 januari zorgen we voor de eerste nationale Goeiemorgendag in Vlaanderen. Dankzij luisteraar Raf in Zwijnaarden. We moeten meer een Goeiemorgen zeggen. Mooi berichtje van Marian ook. Die gaat op 23 januari op de nationale Goeiemorgendag hopelijk veel Goeiemorgens zeggen als ze gaat wandelen. Dat is de bedoeling. hè. Doen hè? Je mag smiddags ook goeiemorgen zeggen, geen probleem. Met heel Vlaanderen doen we dat. Bon, Margot van de Regio die bezoekt al heel de week mensen die nu al zorgen voor een beetje goedemorgengevoel in Vlaanderen. Margot van de Regio. Luister en kijk mee in de app of live op VRT1. Want daar staat ze. Ja, gelukkig binnen, want het is een beetje koud buiten. Ja, Margot van de Regio, wat is er aan het gebeuren? En wie is die man uh, naast jou? Ah, wel, dat zijn Eddy en Axel van Patisserie Lins in het centrum van Antwerpen en die gaan mij vandaag een handje helpen met goeiemorgen zeggen, of dat toch door zoveel mogelijk mensen te laten zeggen, want eh, Eddy, wat ligt er vandaag allemaal in jullie toonbank? Ja, we hebben speciaal voor vandaag Ik kleitjes gemaakt met Goeiemorgen op. Oh. En taartjes ook. En taartjes oh, ook. Zo Kijk, ze liggen hier. Ze zien er heel lekker uit. En je bent meteen tot de constatatie ook gekomen dat Goedemorgen een heel lang woord is om te schrijven op Nenneclair. Ja, dat valt eigenlijk wel tegen. Zoals u zelf ook geprobeerd hebt. Dus, uh, maar dat lukt wel, dat lukt wel. Oké. Okay. Ja. Jullie uh, werken hier in de bakkerij. De bakkerij is van jullie, dus jullie komen heel veel contact met mensen. Hoe ervaren jullie het Goedemorgen? zeggen hier in de Winkel Axel? Ja, dat gaat soms toch wel een beetje moeizaam. Uh, mensen komen in de winkel, hebben vaak heel veel stress. En het, ja, vaak gebeurt er toch wel uh, dat mensen geen goeiemorgen terug zeggen. Ja. Eddie, jij runt de bakkerij al 32 jaar, hoe zie jij dat of hoe ervaar jij dat? Ik ervaar dat de, de oudere mensen hebben meer tijd, dus die zeggen goeiemorgen, dat zit er misschien meer ingedramd. Uh, de jongere mensen die zijn zodanig met hun gsm bezig of met, met de drukte bezig en die vergeten het gewoon. Ja. Dus. Axel, maar jij bent ook jong hè. <laughs> Alleen jij ook Eddie. Maar um, zeg jij dan altijd goeiemorgen als je zelf ergens gaat winkelen? Ik vind dat superbelangrijk. Dat zit er hier ook bij de mensen die hier werken echt wel echt ingetramd. Vanaf wij ze hier komen werken naar de collega's toe en ook naar de klant toe. Goedemorgen zeggen is echt wel heel belangrijk. Ook collegialiteit, dat is, dat is gewoon belangrijk. Dus bij mij zit dat er echt wel in. En ik vind dat ook heel belangrijk. Als ik naar een winkel ga en ik krijg geen goeiemorgen, dan zeg ik dat ook heel uitdrukkelijk. goedemorgen. en fijne dag verder. Hè? Um, ik vind dat gewoon heel belangrijk. Ja, absoluut. En ik heb het hier daar juist zelf meegemaakt. Ik stond hier naar de te te staren. Um, en er kwam iemand binnen en die zei gewoon. acht pistolees. <lacht> ja! Oh. En dan was die weg. Goedemorgen. Ja, voilà. En de, de, de vrouw achter de kassa zei dan heel vriendelijk. Goedemorgen. En die man reageert daar gewoon Je hebt Dat is frustrerend. Ja, het kost geen geld. Goedemorgen zeggen. Het is gewoon. Een een mooi woord. Ja, kleine moeite, hè. Kleine moeite, voilà. En daarom gaan we dus die nationale Goeiemorgendag organiseren met vandaag Goeiemorgenpateekes bij Patisserie Lins in Antwerpen. Prachtig om te zien. Zien er lekker uit. Breng rustig ja. mee, maar de nationale dag Dinsdag, 23 januari, dan gaan we hem houden. Maar vooral wat die, wat die daar... rekenen, dat ook soms bij de bakker, dat er mensen eruit zo brood gesneden. Maar ook geen alsjeblieft, geen Goeiemorgen. Dat is toch kleine moeite. Maar ik het. heb heel lang bij de bakker gewerkt. Hè? Dat gebeurt super vaak, maar ja dat is ik reageerde dan ook altijd goedemorgen dus acht pistolees voor u ah, ja, zo, <laughs> en dan ja. hopen dat die dat snappen van het is nogal boertig snappen dat niet maar uh, vaak niet nee opvoeding dames en heren gelukkig zo meteen een man met een enorm goede opvoeding Luc Appermond, met een belangrijke vraag uh, zet er de radio op zet de televisie de app alles want je moet erbij zijn het is zelfs zo indrukwekkend dat de volgende plaat er een beetje kapot van is gelukkig is gemaakt hier Yes, goeiemorgen, owner of a lonely heart. Beste, goedemorgen. Ja, nog een goede vraag van Griet. Zijn er posters om de morgen dag te promoten op het werk? Um, we zijn ermee bezig, Griet. Ja, het is allemaal work in progress. Komt allemaal goed hoor. Ik ben ze één voor één aan het kopiëren. Dat stencelen. Het is dinsdag 23 januari. Zet dat al even in je agenda. Ho, dus vanmorgen, lieve mensen. We krijgen dus telefoon van het management van Luc Appermond. Dat Luc nog even wil langskomen vanmorgen. Ja, maar ja, als Luc komt, dan maakt ah. het plaats natuurlijk. Ja, luister en kijk nu even mee in de app van Radio 2 Het is hem echt, ja, goeiemorgen Luc Appermond Goeiemorgen oh. Goeiemorgen morgen. Ja, gelukkig nieuwjaar ook voor jullie ook, hè? al wat jullie willen wensen. Abba, ik weet niet, wat, wat mogen we jou wensen? Uh, goede gezondheid op een bepaalde leeftijd. Dat het allerbelangrijkste dat wat is. er is. Ja, inderdaad, op je 53 begint dat. Oh, ja, dus. Dankjewel, <laughs> Peter. Mijn dag van niet meer. Nee, dat is jouw leeftijd, Peter. <laughs> maar Luc, vertel ons alles. Ja, uh, tot mijn grote verbazing is het programma De Zoete Inval genomineerd voor De Kastaars. De Kast. Terwijl ik vind dat er uh, ook heel wat andere Radio 2-programma's in aanmerking hadden kunnen komen, zoals dit bijvoorbeeld. Ja. Goedemorgen. Ja, nee, maar dat is ook zo. Ik was toch wel stom verbaasd. David van Ottegem dacht trouwens dat ik zelf juryvoorzitter was en dat ik mijn eigen programma <lacht> genomineerd had. Ja, voor de mensen die niet kennen, de Kastaars Nieuwe mediaprijs sinds vorig jaar, waar jij inderdaad de voorzitter van was. Klopt. En nu niet meer. Wat is nee, gebeurd? nee, ze hebben de zenders, hebben beslist om een heel andere procedure toe te passen. Ah, ja. En die ochtend, toen het gepubliceerd werd, was, was ik even verbaasd aan jullie, want ik wist van niks. Ik had er niks mee te maken. Oh. Ik had alleen een uitnodiging gekregen om die avond daar naartoe te gaan, maar... Uh, wij treden op uh, met onze theatertour in Wervik. Dus ik kan er zelfs niet bij zijn. Ja, maar jalo. ja, leuk. Zo'n mooie erkenning. Oh. Ja, maar ja, dit is, ja, maar ja, jij wil naar hier komen om reclame te maken, om mensen te, te laten stemmen, maar dan moet je daar toch ook kunnen geraken op een of andere manier. dat we een oplossing, als we uh, bij de vier laatste genomineerden zijn, dan moeten we nog eens gestemd worden, denk ik. Dus het is heel belangrijk dat vanaf vandaag iedereen stemt die nu luistert, uh, die moet naar kastaars.be gaan ja. en daar aanklikken radioprogramma en dan vind je de zoete inval. Het zou fantastisch zijn, ook voor onze panelleden. Je hebt er ook in gezeten. Mm -hmm. Jij ook al, ja. Kim? Ja, dat heel leuk. Jij nog niet, hè? Hey. Nee. Maar uh, uh, het is heel leuk voor de panelleden, het is leuk voor de luisteraars, voor de mensen die al die duizenden vragen hebben ingestuurd. Dus ik zou het een hele eer vinden voor het programma. En natuurlijk ben ik ook heel blij. Het is ook een feestje dit jaar, de zoete inval. Jullie gaan de duizendste zoete inval maken. In juni zal die op de radio komen ja, ja. En je dacht van een zoete inval, je bent hier ook met, met een zoete inval. Beschrijf eens wat er voor jou staat, Luc. Uh, wel, uh, kijk, ik, ik sta bekend dat ik uh, bij redactievergaderingen wel eens een taart, ik ben Limburger, ja. wij, een fly. Wij, <laughs> ja, een fly. Uh, een fly willen meebrengen. En dit is van onze eigen rebarber. Uh, Barty is de tuinier bij ons. Oh. En wij laten die rebarber dan invriezen. En dan ga ik op regelmatige basis naar onze bakker in de buurt. En uh, die pakt mij dan een rebarbertaart van onze eigen rebarber. En is dat, dat is een, eigenlijk een rabarbart bart taart eigenlijk. Oh, jij ja, pracht... echt oh. wel wakker, hè? Dat kan ik <laughs> mijn eigen nog niet zeggen. Zeg maar, prachtig. Je mag die hier achterlaten. Dus vooral stemmen. Klik door naar radioprogramma's. De zoete inval van Radio 2. Lucht. En liefst vandaag nog, want ja. het is heel belangrijk dat het voor het weekend gebeurt, omdat ik denk dat die eerste stemming dat die toch wel doorslaggevend gaat zijn. Ja. ja, om bij die laatste vier te geraken, hè? Dat ja. is het allerbelangrijkste. Klopt. Je hebt natuurlijk al een hele Televisieprijzen gewonnen, 14 Gouden ogen. Heb je eigenlijk ooit een radioprijs gewonnen? Ja, heel vroeger was er een radioprijs uh, die heette uh, Joske. Naar. Uh, Jos Gijze, die oh. toen een hele populaire radiofiguur was, met de bed of niet de bed op ja. Jolimburg. En dat, die prijs heeft een denk ik een vijftal jaren uh, gelopen. En ik heb een Joske thuis staan. Uh, Joske. En hoe ziet de Jos eruit? Ja, dat vind ik nu geen compliment om te beschrijven. Uh, Jawel, Oei. Ken, je, ken jij hem nog, Jos Gijzen? Jos Gijzen, ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. Uh, ja, uh, het is een mooi Ik ben <lacht> toch... benieuwd. Allee, hoe ziet dat eruit als, Joske ja, als dan? Ja, een, een man met een bril en nogal een uh, grote neus. Weet ah, je... <lacht> zo, zo ziet hij eruit. maar een Ik heb het ergens staan. Okay. Ja. Waar staat hij dan thuis? Uh, Joske. Moet ik nu alles vertellen? <lacht> ja, ja. Ah, zeg de slaapkamer, please. Uh, nee, in, in een gang. Ja. <lacht> ik, ik, ik, italeer, ik italeer die prijzen niet nee. zo. Ik vind het heel leuk om ze te krijgen. Ik vind het een waardering. Maar het is nu niet zo dat ik daarmee... Uh, als je thuis binnenkomt en je bent er al geweest... Ik ben er al geweest, dat je ik wou staan staan. Uh, zo'n gouden oog zien staan of zo, maar nee, inderdaad... Nee, nee, ik probeer Naar de het. Jos staat ergens anders, zeg maar. Dus Luc Appermond genomineerd met uh, de zoete inval voor Radio 2, voor de Kastaar.be. Stemmen, stemmen, stemmen, lieve mensen. Stel dat je die Kastaar wint voor het beste radioprogramma Luc Appermond, wat stel je daar tegenover? Uh, dan kom ik naar hier met tien rabarbertaarten. En dan geven we die weg aan de luisteraar. Oh, dat, dat vind de... ik een hele mooie... Ja, ja, dus ja. Dat, dat is afgesproken. Als je wint, dan geef jij tien luisteraars... Tien ...rabarbertaarten en krijgt tien luisteraars een eigen rabarbertaart. Met zelfgeplukte rabarber van Bartka. Ja, Mag ik nog uh, iets zeggen? Wij staan volgende zaterdag, de 20 januari, in de Capitool in Gent met onze theatertour. Jij bent toch uit de streek Waarschou? Uh, ja. Ik ben van de... Ja, Waarschou. Ja, ja, dat is niet zo ver. Hè. <laughs> Wanneer is dat? Volgende week zaterdag? Ja, dan uh, vrij, vrijdag, de 20e januari. Kerstkijk, kijk. eerste liedje spelen ja, ze. Kerstkijk, ja, momentje. Stemmen dus, kastaars.be voor de zoete inval. Tindra Barbertaarten, ik vind het een goed plan. Dit zijn Suzanne Freek. Goedemorgen.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 van mij Suzanne en Freek. Ja, goedemorgen bij ons nog altijd. Luc Appermond, die even kwam bragen met zijn Zoete Inval. Een rabarbertaart, letterlijk. Om te stemmen op het Radio 2-programma De Zoete Inval, genomineerd voor de Mediaprijzen. Het is intussen al gebeurd door Annemie Wagemans uit Nijlen. Goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Zeg waarom heb jij gestemd op De Zoete Inval, Annemie? Omdat je een kei goed programma vindt. Ja. Maar ook omdat jij rabarbertaart, ja, een rabarbertaart wil. Oh, natuurlijk. Wie niet? Ja, want Luc Appermond, nog eens. Als je die kastaar zou winnen voor het beste radioprogramma, wat staat er tegenover? Wel, dat tien luisteraars van mij persoonlijk een uh, rebarbertaart krijgen van onze eigen rebarber uit de tuin. Het is wel de bedoeling, je moet wel kunnen bewijzen dat je gestemd hebt. Dus Annemie, hou jouw stembewijs even bij ook of maak een screenshot. Ik zal het proberen. Ja, je kan dat. Want ik ben niet echt... Ik ben niet echt handig met zoiets allemaal. Ja, maar je krijgt een bevestiging als je gestemd hebt, dacht ik. Ah, ja, ja, ja. Dus uh, kijk even in je spam. Ja, komt in orde. Goed, Annemie, dank je wel okay. om te stemmen. Dank je wel, hoor. Graag gedaan. Daag. Dag. Dag. Dag. Ziezo, het is eenvoudig. stemmenkastaars.e Klik door naar uh, beste radioprogramma. Ik kan volgende week zaterdag niet naar jullie show komen kijken. Maar ik beloof, ik kom eens. Ja, ik zou ja. het heel graag hebben. Het kan ook nog uh, vanaf aan. september. Ja, het is, het is heel vaak Vanaf september vind ik prima. Dan kan ik. hernemen jullie terug. Hm? Dan hernemen jullie in september de ja, ja, ja. show. Oké, okay, Voor de top. derde reeks. Zie je zo. we hebben allemaal gestemd en we gaan blijven stemmen. Dank dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ook vooruitnodiging. uitnodiging. Kampaas is terug. Het ultieme verdikt. Nog spannender. Ah! Ah! Nog medogelozer. Wat doe geen pijn. Wat doe geen pijn. Vijftien deelnemers. Ah, mm, vijf stillers. Wie blijft overeind? Oh, help. Kampaas.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 Voluit laagste prijzen. In Permo gaat low, low, low, low. Nu solden bij In tot min 70 Vinieltegels tegels met handig kliksysteem aan 16,99 per vierkante meter en keramisch aan parket aan 14,99. Tegels, natuursteen, parket, In Permo. Deze zondag extra open. Soms heb je plots echt zin in iets. Goh, ik heb goed zien in een warme wafel. En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 Bon, we zijn dus Baas van Europa. Op dit moment zijn we Baas van Europa. Kunnen we ons dan ook alles permitteren? Daar spreken we straks over Elke dag Radio 2. En de zon is mooi aan het opkomen. Eerst de harde nieuws uit de wereld. Charlotte Kroon. Goedemorgen.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 Daarom hebben een aantal van onze collega's dan een briefje tussen de containers gestoken... ...waarin we dan aangeven dat kijk, we konden hem niet ledigen omdat het aangevoren was. Maar dus een, als goede tip, als de afvalophaling eraan zit te komen dat je container de avond voordien nog heel even binnen in de garage of op een beschutte plaats dat hij toch een beetje kan ontdooien De regering gaat sneller dan voorzien op zoek naar een nieuwe chef defensie dat is de oppergeneraal voor het Belgische leger De huidige chef defensie, Michel Hofman gaat deze zomer met pensioen net na de verkiezingen Maar de minister van Defensie, De Donder wil op die manier vermijden dat bij een langdurende regeringsvorming na de verkiezingen het leger geen baas zou hebben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 Chinese markt voor onze bedrijven. Vele De Vos is mee, in Peking en vertelt over de strenge veiligheidsregels. Uit schrik voor spionage. De hele delegatie heeft zogenaamde burner phones mee.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 Klasse begon ze als vierde en in de slotrace kon ze in de eindstand nog opschuiven naar de derde plaats. Het WK was meteen de laatste grote afspraak al voor de Olympische Spelen komende zomer. En ze is dan ook heel blij met deze medaille. Ja, zeker. Het is sowieso ook het laatste grote moment waarbij iedereen samenkomt en iedereen meet voor dan echt deze zomer. Dus ja, wel heel blij dat ik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 David Goffin en Zizou Bergs een ronde verder. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Voetbalclub Antwerp heeft cashflow problemen en kampt daardoor met een betalingsachterstand. Het personeel heeft vorige maand de beloofde eindjaarspremie niet uitbetaald gekregen. En vanaf vandaag mag je officieel schaatsen op de Bleukesweide in Mechelen. Het ijs is nu dik genoeg. Gisteren gingen al heel wat mensen schaatsen op bevroren vijvers, al was dat meestal verboden. Vandaag zonnig en koud, pas vanamiddag wordt het 0 graden. Meer nieuws uit je buurt in de app van VST Nieuws. Ja, dat gevoel heb je toch als je naar buiten kijkt. Zeg, wauw, wat een prachtige zonsopgang. Geniet ervan als je dan toch in de file staat heb je toch iets om naar te kijken, Mona, vertel eens. Ja, het zijn uh, twee lange files, vooral rond Antwerpen nu, dus op de ring naar Gent 1 uur en een kwartier bij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel, de weg is daar wel vrijgemaakt, en dan richting Antwerpen ook al één, meer dan één uur aanschuiven eigenlijk vanaf Massenhoven. Verder tien minuten vanaf Oelegem, tussen Aertselaar en Wilrijk, vanaf Kruijbeke en vanaf Sint-Jop. Richting Brussel valt het iets beter mee, een kwartier op de A12 van Stormbeek tot de Van Praatbrug, twintig minuten vanaf Semst, een kwartier van Tieltwing tot Holspeek, hetzelfde vanaf Everberg, vanaf Jezus Eijk. En vandaag ook op de N8, dat is de Nienhofse steenweg tussen de Verrijdenstraat en de Bouwkunstlaan door een ongeval. Dan hebben we nog de ring rond Brussel. Op de binnenring vertragen een half uur van Groot tot de werken in Vilvoorde. Verderop is in uh, de tunnel een rijstrook dicht, maar die is net vrijgemaakt, zie ik. En op de buitenring verlies je een kwartier tussen Waterloo en Terfuren. Ik vind het heel mooi om te zien dat er een heleboel mensen aan het proberen zijn om een screenshot te maken van hun stem voor de Kastaars, voor de zoete inval van Radio 2. Oh, mannen, we geloven jullie wel, hoor. Luc Appermond zal sowieso zijn tiendra barbertaart wel, wel schenken aan de luisteraar die gestemd heeft. Dat komt goed. Kastaars.be, klik door naar radioprogramma's en zorg dat Luc Appermond eindelijk een deftige mediaprijs krijgt. Met een jos in uw gang, daar kom je ook niet ver mee, toch? <tog> Als een joske. <togelijk> Tegels, nachtiersteen, parket, impermo. Goedemorgen morgen, jouw dag begint. Goedemorgen morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hij hey, hey, hey. moet dat hier weer al over de vetzakkerij gaan. Oei, dat was jouw hoofd, lieve luisteraar. Maar ja, ook Tom Jones, hoofd, heeft ooit een hit gehad met Sex Bomb. op een donderdagochtend. Je kunt dat gebruiken. Zeg allemaal al ontzettend goedemorgen. Ja, Sack bomb, sack bomb, you're my sack bomb, <laughs> and baby, you can turn me on, baby, you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? <laughs> I know you do. Now, don't get me wrong, ain't gonna do you no harm, no. this bomb's for loving, and you can shoot it far, I'm your main target, come and help me ignite, Ow! love struggle holding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 En het is ook 11 januari, de dag dat je hoort op radio 2 dat als je met GFT-containers zit, dat die vandaag niet worden leeggemaakt. Niet overal, het is... Uh... Nee, in de regio rond Antwerpen uh, is dat zo. Dus uh, dat natte groent, fruit en tuinafval, dat vriest aan in de container als je dat de avond voordien buiten zet. En dan willen ze dat uitkappen en dan is dat één blok ijs. <lacht> dus ze raden aan van eigenlijk je vuilnis uh, s ochtends buiten te zetten, dat het een beetje kamertemperatuur heeft. Vuil en allemaal. Ja. Lekker weer, maar echt veel zon, prachtige zonsopgang, dat is belangrijk. Maar nu zagen we in het nieuws dat we vanaf januari een half jaar de baas zijn in Europa. Hoe oh, plezant is ja, dat? Ja, je Op dit moment zijn we voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Kunnen wij nu beslissen, uh, bijvoorbeeld wat de rest van Europa doet, zouden wij bijvoorbeeld de Italianen kunnen verplichten om toch ananas op een pizza te doen? Maar vooral, wat betekent dat voor jou, luisteraar, van Goedemorgenmorgen? Morgen? luister en kijk nu even in de app van Radio 2, of live op VRT1, want professor Hendrik Vos is hier van de Universiteit van Gent. Goedemorgen, Hendrik. Hey, hallo. En Goedemorgen. Oké, okay, ja. Geef ons eens een goed voorbeeld. Wat hebben wij eraan als uh, ja, luisteraar van Goeiemorgen Morgen, dat we baas zijn van Europa? Zijn wij eigenlijk wel baas van Europa? Ik Alleen, uit. daar begint het dan mee. Ja, nee, ja, wel, er is in Europa niet zo één iemand die de baas is. Als je wil dat één iemand de baas is, dan, dan moet je in China gaan wonen. Of in Rusland. Ja. Wij, wij in Europa, wat dat wij doen, dat is de hele tijd met elkaar zitten praten. En met, ja, met elkaar onderhandelen. Met elkaar ruzie maken ook. Met elkaar zitten discussiëren. En ja, dat, dat is soms en uitputtend. En dat duurt dan allemaal zijn tijd. Maar de volgende zes maanden zullen die, al die vergaderingen geleid worden door Belgische ministers en Belgische diplomaten. Dus wij zullen in de cockpit zitten. Daar, daar komt het eigenlijk op neer. Bellen ze jou dan voor advies en zo? Sorry? Bellen ze jou dan voor advies? Die ministers. Nee, die ministers, die ministers zijn op dit moment druk genoeg met hun eigen dossiers bezig. Want dat zijn heel vaak heel technische dingen. Hè. Dat, dat gaat over ja, alle zaken waar Europa over beslist. En dat zijn grote dingen. Mag Oekraïne erbij komen? Maar dat gaat net zo goed over... Uh, ja, hoe moet een kindersurprise de ei eruit zien? Uh, het, het transport van levende dieren. Het ging er daarnet in, bij jullie nog over. Daar zijn Europese regels over. Hoe moeten we de post organiseren, hoeveel afval moet er gescheiden worden, opgehaald, enzovoort. Er zijn zoveel dingen waar Europa mee bezig is. Heel veel vergaderingen, dat is, ja, als je daar van buiten naar kijkt, dat is verschrikkelijk saai natuurlijk, maar dat moet allemaal wel beslist worden. En nu zijn het Belgische ministers, Belgische diplomaten, Belgische ambtenaren die ja, in de voorzittersstoel zitten, maar die kunnen niet hun gedacht doordrukken. Die moeten luisteren naar iedereen en dan proberen van oké, okay, bon, kunnen we het hier dan eens raken? En compromissen, daar zijn we goed in. Dus misschien is dat dan wel een goede zaak. Maar we gaan er straks over door. Hendrik Vos, eh, populaire professor sowieso. Maar hier mag je ook even onpopulair zijn. Mijn gedacht, mijn gedacht. Jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar ja, maar zeg, is dat echt wel uw gedacht? Je hebt een gedacht meegebracht waar iedereen zit op te wachten, Hendrik Vos. Wat is jouw gedacht vanmorgen? Mijn gedacht is... het. Is hier nog zo slecht niet? Hier, hier of in België? Zelfs in Europa. Of in Europa? Ja, nee, hier is, hier is het zeker goed. Hè. Ik heb koffie gekregen. Ah. Oh, was er zo'n bijt. En jullie zijn zo ongelooflijk sympathieke mensen. Uh, nee, hier is het geweldig. Maar, maar ook in België, ook in, in Europa. We hebben zo dikwijls de. Ah, ik, ik, ik lees kranten. Hè. Dat, ja, dat is mijn job voor een stuk. En uh, als je kranten leest, dan word je super pessimistisch. Hè. Dan heb je zo het gevoel van: het is er niks meer dan marcheert. Hè. We zijn alles aan het verprutsen. Aan onze politici, die bakken er niks. Van. En, uh, ik, ik merk dat eigenlijk ook wel voor een stuk bij mijn studenten zelfs. Zo die, ja, die hebben zo het gevoel, wij leven in de slechtste van alle tijden. Zo, alles is, ik weet niet hoe duur, en er is oorlog en het is onveilig, en, en er is heel veel onzekerheid. En ik wil dan wat tegengas geven. Het is hier nog zo slecht niet. Zullen we eens op zoek gaan bij de luisteraar naar dingen die echt top zijn? Waar je zegt van het is hier nog zo slecht niet, want... puntje, Hoe zou jij het aanvullen? Het is hier nog zo slecht niet, want... Ik, ja, maar ja, wacht. Oh, want ik, ik zat met een vraag in mijn hoofd. Zeggen ze ook niet vaak, de belastingen zijn hier. Dat hoor ik gewoon heel vaak. Maar dat is misschien ook niet waar. Uh, Wij hebben hoge goeie. belastingen. Ja, dat, dat is zo. Maar we krijgen ook veel terug. Hè. Als je ja, in een kijk, ander land voilà. in de wereld ziek wordt, dan, ja. dan ga je niet op dezelfde manier... De, de, Ah, wel, maar dat wou ik eigenlijk wel antwoorden. Als je ziet naar ons sociale zekerheid, dat vind ik hier wel heel, heel goed. Ja, bijvoorbeeld, jouw papa, die in het ziekenhuis nog altijd ligt, stel je voor dat dat in Amerika gebeurt? Ik heb gisteren de vraag gesteld aan, aan een sociale assistente die kwam en ik zei, ja, ik begin mij nu toch zorgen te maken. Hij ligt al twee maanden op intensieve met heel veel behandelingen enzovoort ja. enzovoort. Um, ik heb nog geen één rekening gezien. Gaat dat allemaal in één keer komen? Hij heeft wel een hospitalisatie, maar komt dat in orde? Moeten wij hem nu echt niks ja. doen? Nee, zei die dat het komt allemaal in orde. En dan denk je wel, wauw wow. eigenlijk, wauw. Het feit. Alleen al dat er een goed ziekenhuis is, als je in Zuid-Soedan zit, Daar en je hebt hetzelfde voor, dan goed. heb je wel tegenslag. Dus inderdaad, dat is denk ik toch wel een van onze grote troeven. Hè? Vul even aan, lieve mensen. Het is hier nog zo slecht niet, want puntje, puntje, puntje, nu in de app van Radio 2. maak de wereld gelukkig. Het is een schone dag. Zo slecht niet, want wij hebben pommel in Thijs. Het is toch waar, zeker aan mij. Bij onze Europakenner en professor Hendrik Vos met een heel helder gedacht en dat was. Het is hier nog zo slecht niet. Nee, als je het vergelijkt met andere Europese landen. Als je het in Europa vergelijkt, Hendrik, euh, zitten we dan bij de goede landen of toch bij de zwakkere landen? Goh, dat hangt er vanaf wat je bekijkt. Als, als het gaat over het weer, dan zitten we bij de slechtere landen. <lacht> zijn landen waar het, uh, het tos is. Uh, ja. Maar als, als het gaat over bijvoorbeeld gezondheidszorg, dan zitten we echt wel top hoor. Ja, ja. ja. het is hier nog zo slecht niet, puntje, puntje, puntje. Heel veel mensen reageren. Want Denise van Akker zegt, ik ben al 13 jaar op pensioen. Na 30 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, zalig. Jan Dankaars uit Huist op de Berg zegt, het is hier nog zo slecht niet, want we hebben ons eigen bedrijf en moeten het niet importeren uit Nederland. Ja, ook al zei. Ja, Dont Lydia zegt um, het is hier nog zo slecht niet, maar vergeet ook niet dat we daar ook wel goed voor betalen. Ja, ja Jora ja. Bouw ook, die zegt goedemorgen, het is hier nog zo slecht niet. Mijn dochter en zoon hebben alle vijf hogere studies in Leuven en Gent kunnen doen. Dat mm -hmm. klopt helemaal. Ja, betalen wij veel in vergelijking met andere Europese landen? Wij hebben hoge belastingen die dikwijls wel een stukje hoger liggen. Niet zo heel veel hoor, maar toch wel iets hoger liggen dan in vele andere landen. Maar ja, wij krijgen er ook wel, wel dingen voor terug. Hè. En... en als ik zeg van het is hier zo slecht niet, dan wil ik ook niet zeggen dat alles perfect is. Hè. En hey. dat er, ja, ja, ja. Er, er is armoede, er, er, er zijn echt wel mensen die met grote problemen zitten en dat is superbelangrijk dat die worden aangepakt. Uh, wij zijn geen paradijs op aarde. Hè. Het is niet dat er hier alle dagen roze champagne is en, en, en spiegels met een goud, randje. Ik vind dat trouwens roze champagne ik vind dat niet lekker, sorry. Dat even ah. zeggen. Uh, nee, nee, ik heb het niet voor roze champagne. Nee, ik vind dat, dat was zoetig zo. Nee, nee, dat gaan we niet doen. Ach, ja, moet dat moeten. <laughs> maar het is hier nog zo slecht. niet. Hou het positief, lieve mensen. Deel het in onze app. Straks gaan we erover doorzien. Omdat verjaardagscadeaus toch altijd dat tikkeltje meer mogen zijn. Voor ieder Hip Hip Hoera! Moment: Het leukste foto-idee: bij Smartfoto.be.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 al die jaren van ons vriendschap in één fotoboek. Ja, dan vergeet het ons niet, hè. Jinder in Australië. Maar oh, kom hier, <lacht> jullie zitten toch voor altijd in mijn hart. <lacht> voor ieder, voor altijd in mijn hart moment. Het leukste foto-idee bij Smartphoto.br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 you europa en professor van de Universiteit van Gent, Hendrik Vos, uh, vooral Europa-kenner, die heel duidelijk zei van het is hier nog zo slecht niet, Hendrik. Wat vind jij het beste aan ons land, of aan Vlaanderen? Dat, dat zijn dingen die, die, die je niet ziet. Namelijk dat er ja, een, een hoop problemen zich gewoon niet voordoen. Zo de, ah ja? Eh, Zoals? Je, je raakt hier vlot van... Ja, van de ene plek naar de andere. Nee, ja, dat is nu fout, want je staat vaak in de film <lacht> Hallo, nee, aan de verster. Ik, ik, ik snap nee, je wel, we hebben maar, die, maar, maar, die vrijheid. Ja, en, en het, ja, de dingen vinden we heel vanzelfsprekend. Zo evident, zoals er komt water uit de kraan. Zodat. Ja, en, en er is goede radio op de te horen en ja, wij kunnen dingen doen die wij willen, die, die vrijheid, dat, dat is inderdaad, wij, wij kunnen ook zeggen wat dat we willen, we kunnen met elkaar van mening verschillen, er kan uh, op een feest in Mechelen iemand met een vlag gaan zwaaien en dan, kunnen bon, dan kun je daar ook een gedachte over hebben, maar dat kan allemaal. Dat is het fijne, Christophe Kerkenaar uit Roeselaar, Goedemorgen, Christophe. Goeiemorgen. Uh, jij zegt ook, het is hier nog zo slecht niet, puntje, puntje, puntje, en hoe vul jij dat aan? Want als LGBTQIA-gemeenschap mm -hmm. hebben we toch al heel wat uh, rechten verworven. En uh, mogen, ja, kunnen we hier toch ook zelfs zien? Ja, je zal maar in Rusland wonen, bijvoorbeeld. Daar zou het zo makkelijk niet zijn, Christophe. Je telefoon is intussen even ontploft, dus helemaal niet erg. Maar er kwamen nog reacties binnen. Ja, Ellen de Bok uit sint gillis waas die sluit eigenlijk aan bij Hendrik. Zegt ja, we hebben hier alle vrijheid om te gaan, te staan, te denken en te doen wat dat we willen. Mm -hmm. uh, dan hebben we Jan Oerlemaans uit Kalmthout Zegt ja, ik ga graag op reis en dan ik zie ik hoe de ellende overal is. En dan ben ik toch wel heel blij uh, dat ik hier in België woon. Bjorn Verkenny zegt ja, ik deel het gedacht van Hendrik volledig. Als kankerpatiënt kan ik mij geen betere plek als België inbeelden. Ja. Wat we daar straks ook al zeiden, ja. Danielle Ruijzer uit Putten om af te ronden. Goedemorgen, Danielle. Goedemorgen. Ja, het is hier nog zo slecht, niet? Wat vind jij ervan? Wel, ik denk dat dat inderdaad wel zo is. Alleen vraag ik me af hoe dat het komt. Dat we dat dan niet op het nieuws vernemen. Dat dat geen items zijn in het nieuws. En dat, dat we dat eigenlijk ook... Nog bijzonder weinig lezen in de krant. Ja, Charlotte van het, het nieuws. Leg dat eens uit. Want... Een dat vinden wij bij VRT Nieuws ook. En wij proberen eigenlijk positief nieuws toch ook te brengen. Zoveel als dat mogelijk is. We gaan zo meteen luisteren met onze oren, want het nieuws komt er zo meteen. <lacht> dankjewel, Danielle. Geniet van de dag. Fijne ochtend. Ja, dankjewel. Daai. Picking it up, picking it up, I'm loving, I'm living, I'm picking it up, I'm picking it up, picking it up, I'm loving, I'm living, so we turning it up, yeah, we turning it up. Ain't got no tears in my body, I ran a boy, I, like I like it, I like it, I like it, don't matter how, what, what, who tries it, we out here vibing, we vibing, we vibing. The colors in you, I see 'em too And boy, I like them Die Left to Cry. En nu ben je wel benieuwd, hoor. Ja? En bij jou, Is dat nieuws... Uh uit de buurt zometeen wel positief en dat van jou Charlotte is half negen voorbij. Goedemorgen. Premier De Croo is op staatsbezoek in China. Er is een politiek en economisch doel. België wil een betere handelsrelatie met China, want dat voert vijf keer meer uit naar ons land dan andersom. En er reizen twintig Belgische bedrijven mee met De Croo. En in Ecuador zijn zeker al 360 vermoedelijke leden van drugsbendes aangehouden. De afgelopen dagen was het daar heel onrustig in de havenstad Guayaquil tussen de politie en bendes, dan dat een grote drugscrimineel er was ontsnapt uit de gevangenis. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Christel Marië. Voetbalclub Antwerpen heeft zware cashflow problemen, waardoor het zijn medewerkers niet tijdig kan uitbetalen. Dat blijkt uit intern mailverkeer van de club dat onze redactie kon inkijken. De vaste medewerkers hebben geen eindjaarspremie gekregen. Leveranciers en freelancers worden ook te laat uitbetaald. Antwerp leeft boven zijn stand, zegt sporteconoom Rudo de Jonge van de KU Leuven? Well, meestal gaan ze eerst hun belangrijkste activa betalen, dat zijn hun spelers. Want dat is eigenlijk aan de buitenwereld het belangrijkste voor hen. En eigenlijk dan ja, het vast personeel, dat, die zijn zogezegd trouw aan de club. En dan zeggen ze ja, die zullen wel een tijdje kunnen wachten. Ze geven meer uit dan ze verdienen. Je kunt het een beetje vergelijken met stel dat je 2000 euro verdient, hij geeft er maandelijks 3000 euro uit. En zolang dat je een mama of papa hebt die je duizend euro bij heeft, dan kun hij je overleven. Maar eigenlijk leef je boven je stand. En eigenlijk is dat bij Antwerp altijd een voorzitter geweest die dat eigenlijk bijpaste. In de Kempen gaan verschillende kraamklinieken hun bezoekuren beperken. Ze willen op die manier moeders en vaders meer rust gunnen met hun pasgeboren baby. Tijdens de coronaperiode konden jonge mama's helemaal geen bezoek ontvangen en dat bracht ze veel rust, zegt vroedkundige Rafwouders. Met de covidperiode... Ja. Ja, waarna nou echt het, het bezoek radicaal is stopgezet geweest, hebben wij eigenlijk wel als uh, voedselvrouwen ervaren dat mensen vele ja, uitgunster waren, veel meer, meer een baby bezig waren en dus ook veel vertrouwder waren, zeker de mensen dat kwamen bevallen van een eerste kindje en vooral de borstvoedingen hè, die vele beter lopen, omdat die mama vele meer rust had, maar ook vele meer kans had om te durven experimenteren om dat kind aan de borst te leggen. De beperktere bezoekuren gelden vanaf volgende week in de ziekenhuizen van Mol, Geel, Herentals en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 Vanaf deze ochtend mag je officieel schaatsen op de Bleukesweide in Mechelen. Het ijs is er dik en veilig genoeg, meldt het stadsbestuur. Dat doet een oproep om niet in groepjes op het ijs stil te staan, maar vrije baan te maken voor echte schaatsers die lang op natuurijs hebben gewacht. Sommige mensen hebben niet gewacht op dat natuurijs, zoals Olivier van Gool in Turnhout. Hij legde zelf een kleine ijspiste aan in zijn tuin, een constructie met houten balken, een zeil en veel water, en dat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 Zommig Vriesweer vandaag met Maxima rond het Vriespunt. Meer nieuws uit je buurt in de app van VST Nieuws. Het is intussen zes over half 9. Vertel eens Mona, waar staan we stil? Vooral rond Antwerpen, want richting Antwerpen schuif je nu meer dan één uur aan vanaf Massenhoven. Twintig minuten vanaf Oelegem, tien minuten op de A12 tussen Bomen en Wilrijk. Hetzelfde op de E17 vanaf Kruijbeke. En op de E19 vanaf sint job toch nog een drie kwartier bijrekenen. Op de Antwerpenstelling naar Gent verlies je dan een half uur van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Naar Brussel de gebruikelijke files, Een kwartier vanaf Ternat, een half uur vanaf Semst. Nog eens vijftien minuten van Tieltwingen tot Holsbeek. ...ook vanaf Everberg en vanaf Overijssen... ...en dan op de binnenring rond Brussel vertraag je nu... ...een half uur van Groot tot de werken in Veelvoorde... ...op de buitenring 20 minuten bij tussen Waterloo en Tervuren. Het is hier nog zo slecht niet, want we hebben hier files. Dat gevoel eigenlijk, ja. Hallo, Danny. Ja, Danny, kan ik u langskomen? Nee, dat ik niet, niet, ik ben bij AC in Weba. Voor in nieuw bed? Ah, oh, zalen. Nu zolder bij Weba in Gent en Deinze en op weba.be...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 Telt voor twee. Storia, che lei la chiamo, gloria. Gloria sui tuoi fianchi. La mattina nasce il suo. Van Umberto Tozzi, Italië, ook een land van de Europese Unie. Goedemorgen. Je hoort en je ziet nog altijd bij ons professor Hendrik Vos, Europa-kenner. En er kwam een belangrijke reactie binnen nog van Christina Tak. Ja, Christina zegt: Charles Michel die vroegtijdig opstapt, dat is toch wel tenenkrullend en plaatsvervangende schaamte. Zoiets doe je toch niet? Kan je dat eens vragen aan professor Vos? Ah, wel toevallig, hij zit hier nu naast mij. Professor Vos, wat is jouw idee? Ah, ze, ze heeft gelijk dat ah, dat is toch niet te doen. Hij, was, hij is nee. president van Europa eigenlijk. Ja, hè? Hij, ja. hij is de, de, de, de baas van de Europese Raad. Als de, de regeringsleiders bij elkaar komen, hij leidt die vergaderingen. Dat is een ongelooflijk belangrijke job. Dat is eigenlijk ook een heel prestigieuze job. En hij zegt nu van, goh ja, een, een half jaar voordat dat mandaat afloopt, stap ik eruit. Want ik heb niet zo meteen iets anders op het oog. En, en, als als ik er nu uitstap, dan kan ik naar het Europese parlement gaan. Dat is gewoon plat opportunisme, dat, dat is niet mooi. Dat is... Hij kijkt dan op pauze van 95 jaar, zegt van Goh, ik ben een beetje moe, ga, ga stoppen met ja. mijn mandaat. Tot daaraan toe. Maar Charles Michel, dat hij daarmee ophoudt, dat, dat is eigenlijk de mensen uitlachen. Maar je begrijpt dat toch niet? Dat zo'n intelligent iemand gestudeerd heeft, toch een entourage. Waarom dan? Waarom? Ja, ik, ik denk dat hij alleen maar verkrampt met, ja, met zijn eigen carrière bezig is. Dat is, ja. dat is echt treurig. Want, want dan, dan, dan lijkt het alsof alle politici zo zijn. En ik geloof echt dat dat niet zo is. Ik geloof dat er echt wel heel veel politici zijn die het, die het wel goed menen en, en die, ja, die wel hun best doen. Maar, hm. maar dit, is, dit is niet oké. Okay. Het, was, het was al een klein relletje dit weekend dat we dan kort door de bocht baas zijn van Europa. Laura Tessoro heeft met een Palestijnse vlag staan zwaaien op het openingsfeest. Om te protesteren tegen wat er in Gaza gebeurt. Er was veel rond te doen. Jij was erbij bij dat optreden van Laura. Ja, wat vond je daarvan toen dat gebeurde? Ja, wel, ik vind dat dat moet kunnen. Ja, dat, dat is aan ja, wat er daar gebeurt dat zijn gruwelijke dingen, mensen zijn daarmee bezig en ja, dan, dan, dan heb je verschillende meningen hè? en dan heb je mensen die zeggen van ja we mogen hier toch wel wat straffere dingen rond zeggen en, en mensen mogen dat zeggen, en mensen mogen dat laten blijken hun, dat, dat, dat ze boos zijn en uh, ik vind de manier waarop Laura daarmee is omgegaan ik, ik vind dat top, van ja. kijk ik, ik, ik versta dat en ik ik snap diezelfde bekommenissen. Ik wil terwijl ook wel mijn liedjes komen zingen. En, ja. en dat heeft ze ook gedaan. En Bart Peters is er dan bijgekomen. En ik dacht van we zouden Bart Peters en Laura Tesoro eens naar Gaza moeten sturen. En naar Israël. Misschien moeten ze daar ook de gemoederen gaan uh, kalmeren. Ik denk altijd, we hebben die nog nodig, die twee. Dus misschien moeten we dat niet doen. Maar uh, het is een mogelijkheid. Goed, um, hoor en zie je nu bezig, kennen van Europa. Ik wou nog uh, iets vragen. Waarom doet een, ja, een belangrijke prof mee aan een programma? En met alle respect als de verraders. Ga, Peter, omdat ik. Toen ik die vraag kreeg... Ik, ik, ik speel graag spelletjes. Dat graag hebben we gezien, ja. En, en verraders dus zijn uiteindelijk weerwolven. Hè. En ja. dat, weet, als je met Europese politiek bezig bent, dan weet je ook wat verraad is. En list en grog ja. en dolken in de rug. Dus ik heb daar ook wel, wel wat verstand van, om van, van aan de zijlijn te bekijken. En ja, een keer dat je daar dan in zit, hè. Kim zal dat ook kunnen zeggen, hè. want je hebt het ook gedaan. Hè. Dat, Absoluut. Je, je wordt daar helemaal in meegezogen. Dat kroop onder mijn vel, dat... Goh, ik, ik was daar uh, totaal in ondergedompeld in dat ik ben daar vol voor gegaan ik ben ook een keer vol op mijn bek gegaan ja, ja dat hebben we gezien ja wat dus. was kei sympathiek wat ik grappig vond hij, hij staat toch bekend om zijn schriftje daar dat hij alles in zijn schriftje ja. opgeeft. en nu zit hij hier naast mij met een schriftje en ziet hij alles heeft op te het schrijven. mee hè? ja kijk vandaar Schrijf op, Johnny White. Lieve mensen, Johnny White, ook dat is Europa. Um, want Johnny White ging in 1971 net niet naar het Eurovisie Songfestival. Nicole en Hugo die wonnen toen de Vlaamse prijsselectie met Goeiemorgen Morgen. En Johnny werd niet tweede met een van de beste Vlaamse songs, Verloren Hart, Verloren Droom. Nu zaterdag is hij exact tien jaar dood. En daarom komt Luc Lucas van der Einde, de acteur Morgen, zijn grootste hit zingen, Verloren Hart, Verloren Droom. Ken je het nummer? Ik denk het wel, maar ik ben niet... zeker. Moet... Het is echt het is super intens en meebrullen en al wat je maar wil. Zet hem luid en geniet mee van de zon en Johnny White. Langzaam tikt de klok, de tijd voorbij. Voorbij ging ook het spel van jou met mij. Het spel der liefde, het spel met vuur. De vlam was hevig, maar kort van duur. Het nam een hart Het nam een droom Ze zijn voortaan In rook vergaan Verloren hart, verloren droom Ik ben alleen Ik had je alles meer Dan alles willen geven Verloren hart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 Johnny White, tien jaar dood van het weekend, nu dus zaterdag met die enorme hit. Dus morgen hebben we acteur Lucas van der Rijnen. Komt het live zingen, wordt een mooi moment. morgen. Belt nog altijd Hendrik Vos, Europa-kenner en prof aan de Unie van Gent. En intussen ook officieel verdienstelijke Oostvlaming. Dat is echt een titel, hoe voelt dat? Uh, ik ben heel vereerd. Er zijn zoveel verdienstelijke Oost-Vlamingen en, en de provincie heeft uh, mij de titel gegeven en, en daar hoorde een man bij met streekproducten. Oh. En terecht ook, want je maakt de mensen ook warm over voor Europa. Dat vind ik zo mooi. Je hebt zelfs een voorstelling gemaakt met de muzikant Frans Grapperhaus. Dit is Europa. Ik zag je met een overal en met de hout sleuren. Wat was daar de bedoeling van? Ja, dat is een theatervoorstelling. Ik ben daar een beetje per ongeluk ingerold, maar, maar ik doe het wel graag en... Ja, op de planken bouwen wij Europa. Wij, wij beginnen dat verhaal te vertellen van hoe is Europa geworden, die Europese Unie, wat dat ze vandaag is. En, en wij, wij denken van, ja, dat is een verhaal van anonieme bureaucraten in chique pakken en, en uh, dingen waar we allemaal geen pak op hebben. Maar uiteindelijk is dat altijd het werk van mensen geweest. Mensen die ja, op een bepaald moment ook meteen begonnen te timmeren, te bouwen, te knutselen, te prutsen soms ook, die elkaar graag zagen of, of die elkaar net stokken in de wielen gingen steken. En ja, wij spelen eigenlijk de, ja, het opbouwen van Europa. En, en, en we gaan dan op een bepaald moment bouwen de Berlijnse muur. En, en dan wat later gaan we hem ook weer breken. Ja, ja. Ja, we ja, vertellen het verhaal van na de Tweede Wereldoorlog tot vandaag. Hoe is Europa geworden, wat het vandaag is? Ja, dit is Europa, is de, is de voorstelling. Wat is jouw favoriete Europees land eigenlijk? Ja, dat is een klassieker, maar ik, had, ja, ik, ik denk wel Frankrijk. Frankrijk. Want, want je hebt daar alles. Hè. Je hebt daar zee, je hebt daar bergen. Je, hebt, je kan daar wandelen, je kan daar fietsen, je kan daar naar steden gaan kijken. Je kan daar lekker eten en, en goed drinken. En, ik vind dat een heerlijk land. maar daar, ik, ik hou ook wel van, van de Franse muziek. Ja. Klopt, ja. Maar rare wc's wel. Vind ik wel uh, rare wc's. Hoe lang is dat geleden? Dat ah, wel, het is nee, lang, je lang, je geleden. Geweest. <laughs> Niet lang geleden. Peter, ik kan daar ook op gaan zitten nu. Tegenwoordig. Ja, tegen, ja, Tegenwoordig wel, waarschijnlijk. Maar goed, Hendrik Vos, dank dat je er was. Nog heel veel succes met de, de voorstelling vooral. En heb je al gestemd voor uh, de castaars? Ik heb al gestemd voor de castaars. ja. Want uh, de verraders zitten er ook bij. Hè. Die, uh, ik heb het gezien, ja. Uh, yeah. Dat is ook een categorie waar... Maar, uh, Luc Appermond, de Zoete Inval, radioprogramma. Heb ik ook opgestemd. Dankjewel, Hendrik Vos. Correcte antwoord. Goedemorgen, dit is Shakira. During bent een soldaat, choosing your battle pick yourself up and dust yourself up and back in the saddle. You're on the front.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 Africa. I'm with journey biggie biggie mama, one A to Z. Parties to sell Alamajoni, biggie biggie mama, from East to West. Parties, walk out walk, walk out my A, A, a, a. walk out walk out my A, A. Tangany system, I see you, this is Africa. Africa. na afrika van Shakira. We're all Africa. Uh, van het voetbal, hè. Maar welk jaar was dat ook alweer gelukkig, weet onze voetbalkenner Xavier Taverne daar alles over. Maar je bent ook de slimste mens geweest, dus ik ga de vraag terugkaten, Peter. Ik een idee. Uh, Wacht, ik, de, uh, 2000. En... Was het, het de 2010? in Zuid-Afrika? 2010? Ja. 10? Ja. ja, dankjewel Charlotte. Dankjewel. <lacht> Xavier Taverne van Win-Win, onze nieuwe consumentenshow natuurlijk. Mm -hmm. Ik heb vandaag alweer een win-win gedaan, want ik heb dus vandaag geen nieuwe chakos besteld voor mijn vrouw. Win-Win, alweer gewonnen. Vindt zij dat ook? En verlies ja. voor <lacht> Sorry, maar het verhaal van vandaag, waarom moeten we zeker blijven luisteren? Het gaat vandaag over een kwestie die veel families wel eens verdeelt, en dat is erfenissen. Um, op een gegeven moment, we zijn allemaal het kind van iemand en als de natuur ons niet tegenwerkt, zullen we erven op een bepaald moment, als we niet voor onze ouders sterven, toch. Maar we kregen een vraag binnen van Steven, die eigenlijk niet Steven heet, maar het is allemaal te gevoelig om zijn echte naam te gebruiken. En zijn ouders hebben al laten weten dat ze hem willen onterven. Zijn twee zussen zullen alles krijgen. En hij heeft ons gevraagd of dat zomaar kan, en wat de mogelijkheden zijn. Oh man, ja, pittige verhalen, die waarschijnlijk nog bij jou leven ook, deels in de app van Radio 2. Alweer een goede reden om te luisteren naar Win-Win, zometeen met Xavier. Radio 2 2. Radio 2. Een dagje uit met het hele gezin. Meubelen kiezen voor een nieuw begin. Jong kinderen dansen voor de.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 Steven die heeft gemeld naar Win Win. Zijn ouders willen hem onterven en hij vraagt me of ze dat zo maar kunnen. Zijn verhaal en antwoord straks na het nieuws. Elke dag,